Uh, Dennis Oosterwaal, Peter Beukelman en Klaas Wassenaar. En mijn naam is Johan Jongepier. Ja, en... Uh Peter is weer in Levende lijf aanwezig, uh, terug van de cruise. Is dat? Uh, hoe is het allemaal verder gegaan? Uh, na, na de vorige keer dat we ons, dat we elkaar spraken. Ja, er zijn een leuke bijeenkomsten geweest. Het is een hele leuke groep mensen moet ik zeggen. Dus, uh, mm -hmm. Ja, waren 130 man. Okay. En uh, ja, er zat sowieso zat er een komiek bij. Dave Smit. Die, die is wel heel grappig, moet ik zeggen. En ook in allerlei situaties. Zo, als die in een panel zit, alsof hij uh, gewoon vragen beantwoordt, krijg je ook een keer vragen beantwoorden. Als zijnde een president, mocht je zeggen van president Obama waarom bent u gestopt met niet gestopt met waterboorden waterboorden, nou dan ging hij antwoorden in de stem van Obama, maar ook hele leuke grappen erbij hij kon ook echt dan ontwijken als een politicus ja, ik kon het wel leuk brengen en dan heb je Robert Murphy die is ook ontzettend grappig Ja, die is ook grappiger, die was van hem met Tom Boets van de Groepen is ook echt heel grappig, ja. Ja, hij is ontzettend snel rem en adrem en hij kan ook heel goed zingen. Hij ging gewoon ook even... Hij heeft dat zijn ook het, toch? Ja, maar ook zijn band, hij was ook gewoon de lead singer bij een band daar. Vond oh, okay. dus oké. hij ook te, te zingen. Ja, dat kan hij ook wel echt zingen, maar hij is niet iemand die dan, ja, die dan vals zingt of zo, maar echt goed de tonen raakt ook. Hij heeft die band ook al een hele tijd, dus uh, ja, dat is... Uh, en hij had een, een, een presentatie over economische onderwerpen gegeven natuurlijk, maar dat daar was niet eens zoveel zo over economie eigenlijk. En die Scott Horton, dat is ook wel een hele goede vent van antiwar.com. Die heeft ja, echt een wandelende bibliotheek. Die weet alles ja. wat er, je hoeft maar te roepen van de Somalië. En dan weet hij precies, uh, waarom gaan jullie niet naar Somalië verhuizen? En dan geeft hij even een korte samenvatting, die steeds langer <laughs> wordt wel, maar van wat er allemaal in Somalië gebeurd is. En hij weet toch ook in het Midden-Oosten, zeg maar, in al die landen, Syrië en zo, al die verschillende rebellengroeperingen. Uh, hij weet ja. dan welke wanneer ontstaan is en waar vandaan komt. En uh, ja, wie, wie... verschillen zijn er zo. Het uh, gaat er nergens over. Ja, hij heeft daar net een boek over geschreven. Het heette uh, Fool's Errand. Het gaat eigenlijk over de afghanistan oorlog. Ja, dat, is nou, dat is uit. Maar ik wacht nog even tot audioboek komt, denk ik. Dat uh, vind ik wat makkelijker lezen. Maar dat, uh, ja, die, die uh, was je daar ook aan het uitvend. Ja, wat had je dan meer? Je die Tatjana Morres, de zangeres. En... Limpel Oprecht was er ook? Ja, die was er ook. We hebben best wel aardig uh, veel mee gesproken. Hm. En uh, die deden ook haar verhaaltjes. Je had ook wel breakout sessions dus Lin Oebrich had een breakout session en Scott Horton ook, dan kan je ja, zeg maar ja gewoon los het vragen stellen. Maar ja, ook als Dave Smit vertelt over uh, uh, zo'n uh, comedy act dan, dan is hij ook weer grappig. <laughs> dus dat is, wel, ja, dat is wel heel leuk. En er was ook nog een middagje dan voor je die daar zin in had zelf een, een, uh, ja, iets grappigs doen van vijf uh, minuten of zo. Uh, nou uh, dacht ik van, uh, je kon er een gratis kroes mee winnen volgend jaar, dus ik denk oh. doe ook mee. Ja, dan, uh... <laughs> dan kan ik wel grappig zijn. <laughs> maar uh, ik wist niet van tevoren dat vijf minuten was, dus ik zat gewoon een beetje tijd Note. Maar uh, nou ja, er was één dame die was, uh, die, had, die was wel heel grappig, dus die uh, had hem gewonnen. Maar, Dat ja, is ja, geen zat... misselijke prijs. Uh... Nee, zeker niet. Uh... Ja, het, het doel waar ze stiekem op hopen is dat we ooit een hele scrollschip over kunnen nemen. <laughs> maar dan zijn er niet genoeg conferentiezalen. Dus ik denk dat dat toch een probleem zou zijn. Maar trouwens, maar. voor mensen die nog meer, meer willen weten over het boek van uh, Scott Horton en uh, um, de aflevering van uh, de podcast van Dave Smit van, uh, wat is het, eergisteren? Dus uh, het is vandaag woensdag. Nee, zondag, zondag, mensen. Is vandaag zondag. Nee, van eergisteren, afgelopen maandag 23 e de aflevering van de podcast Part of the Problem van Dave Smit. Kan je gewoon op YouTube vinden of op uh, Guest Digital Network. Ik heb even googeld En uh, dat is een aflevering met Scott Horton. Uh, waarin hij uh, Scott Horton interviewt over uh, dat nieuwe boek van hem, Errand. Dus als mensen daar iets meer over willen weten, kunnen ze daar naar luisteren. Okay. Dat wilde ik nog even zeggen. <laughs> sowieso een uh, podcast die aan te raden is. Ja, onze... dat sowieso. <laughs> meestal is die. Ik vind deze uitzendingen wat serieuzer. Ja, de meeste zijn het erg grappig ook. Dit dus is inderdaad wel serieuzer. En Scott Horton heeft zelf ook een podcast. En uh, uh, de Scott Horton show, er, geloof ik. Ja. Dus dat moet uh, echt wel te vinden zijn. Ja, goed. Nee, dan gaan we met uh, de koersen beginnen. Ik, uh, ja, laat gewoon even beginnen met goud. Uh, goud is 1277 dollar per ounce. Oh, Oké, okay. dat is weer ietsje gedaald. Hm. Ja, het zat uh, even boven de 1300, oh. maar het is weer wat teruggezakt. Uh, uh, ja. De olie? De olie is 52,20. Toch wel een beetje in de uptrend, geloof ik. Ja, goed. Ja, de marihuana-index is uh, een dalende trend. Die is... Uh... Die staat op 114 punten. Ja. Uh, de staatsschuldmeter die staat op 477,2 miljard in het rood. En dan hebben we natuurlijk de bitcoin. Ja, Er is heel veel meegebeurd. De bit en de altcoins. Maar de bitcoin die stond vorige week nog op... Uh, ja, toen was hij boven de 5000 euro uh, geschoten. Dat hebben we toen nog uitgebreid gevierd. Maar hij is uh, inmiddels alweer gedaald. Hij was zelfs iets meer gedaald. Onder de 4600 euro. Maar hij is nu alweer een beetje omhoog aan het klauteren en dat staat inmiddels op 4700 eurotjes. En ja, de altcoinmarkt die is behoorlijk gestegen. Eigenlijk is alles een beetje in de groene cijfers geschoten nadat de, de bitcoin daalde en heeft te maken met de bitcoin gold. Ah, ja, dat, je zegt het nu wel. Ja. Maar uh, ja, dat is, uh, het is nu, uh, nu het opnemen. Dus die uh, Bitcoin Gold uh, Event, dat is heel kort geleden. Wat wel leuk was van de Bitcoin Gold, is dat er ook een hele groep mensen was. die net voor de vork heeft verkocht. Die zeg maar, anticipeerden op een hele lage prijs van de uiteindelijke munt. En, uh, ja, en eigenlijk optimaal wouden profiteren van de hoge prijs door die fork en Dus uh, je zag dat zeg maar, er was een bepaald bloknummer was. Ik weet niet uit mijn hoofd. 40.000 zoveel? Ja, precies. En dat, vanaf dat bloknummer werd uh, Bitcoin Gold uh, geregistreerd. En uh, ja, een aantal slimme handelaren hebben gewoon net voor dat bloknummer hebben ze hun bitcoins verkocht. Dus je zag een diepe dalende lijn, net voor de fork En na de fork alle andere mensen zoiets hadden van, ja, maar zouden toch na de fork verkopen? Ja, <laughs> dan ging het er zijn ja, juist ook mensen die het net voor de fork hebben gekocht, en net ja. na de fork weer verkocht, om uh, net op het juiste moment uh, die, nou, die de, hebben dubbel de, van die stepsot die Bitcoin Gold te krijgen. Nou, maar die krijgen wel die Bitcoin Gold, maar waarschijnlijk is dat helemaal niks waard. Uh, dus... Uh, Nee, ik denk uh, dat die bitcoin gold, hoe minder die waard is, dat ja, is niet leuk voor ons, maar hoe beter dat is voor het product. Want het is gewoon een hobbyist die in zijn eentje wat heeft gedaan. En, uh, ja, en als dat nu opeens de nummer 4 coin met een paar miljard uh, aan waarde zou worden, slaat nergens op. Hè? Want wat hij heeft gedaan, dat kunnen wij ook. Hè? Wij kunnen ook in die depositors die code gaan kijken, We kunnen ook dingen in veranderen. Maar nou, als we dat met z'n vieren, vijven doen... ...dan uh, zijn we al met meer mensen... ...dan die aan Bitcoin Gold hebben gewerkt. Ja, ik, ik stel voor, we doen Bitcoin Platinum... ...en dat komt met heel veel tamtam -tam in het nieuws. Ja. En uh, dan iedereen... Die, uh, ...die gaat dan Bitcoins kopen... ...en de, alt de altcoinmarkt die daalt dan. Dan kunnen we heel goedkoop ...heel veel altcoins inkopen. Ja. Want dat is in feite wat er nu ook... ...gebeurd is. Hè? Je zag de altcoinmarkt enorm dalen... ...de afgelopen week. Eén dag heeft hij... ...gisteren hebben we even... Die die opstijging zien maar je ziet vandaag eigenlijk al heel veel uh, altcoins al weer uh, ja, herstellen van hun sprong van gisteren. Er zijn mm -hmm. nog wel een paar stijgers natuurlijk vandaag, maar onder de ja, wat grotere, daar zitten voornamelijk uh, munten die weer wat uh, bijtrekken. En bitcoin zelf, die is vandaag alweer aan het stijgen. Dus... Nou, er zit nog, wel een, nog steeds wel een dalende trend in, uh, in bitcoin hoor. De dus, uh... oh, ja, bitcoin dus... is uh, 1,8% gedaald in de laatste 24 uur. Uh... Ja, in dollars zie je wel. Monero is wel omhoog. Ja, klopt, Monero. En ik heb, uh, ik heb Mona ik gekocht. Mo coin is een of andere obscure Japanse coin. Ja, die heb ik een uh, paar maanden geleden gekocht. Die was in één keer uh, volop veel waard geworden. <laughs> ja, ja, ja. En die is, die, is in, die is nog steeds aan het stijgen. Hè. Ja, ik heb gister, ah, uh, gisteren en heb ik een kwart verkocht. Oh, oké. Okay. Misschien heb ik het van jou gekocht. <laughs> ik heb uh, ja, er maar vijf nou, Ik denk dat die andere vork, dat dat veel interessanter is. Ik denk dat het op zich, ik verwacht dat de echte waarde van Bitcoin Gold moet, ja, dat moet gewoon centen zijn. Dat zou, het zou heel raar zijn als dat, uh, als dat honderden euro's zou zijn. Ja. Wat ik net zei, wij, wij kunnen dat gewoon doen. Ja, ja gewoon een Bitcoin-fork maken. En, uh, ja, dat zou heel raar zijn als we dan opeens uh, uh, een paar miljard extra waarde creëren doordat we dat hebben gedaan. Ja, je snapt zelf dat uh, raar is, toch? Ik, ik ik denk het door, ja. De waarde van zo'n blockchain is op zich de techniek, maar ook de mensen die investeren, misschien mensen die in geloven. En ik denk dat het, uh, ja, er zijn heel veel mensen die nu over aan het praten van is het nou slecht al die forks? ik denk aan de ene kant denk ik dat het goed is dat er oneindig veel forks kunnen plaatsvinden, dat is prima. Ja, maar het, het moet wel uh, ja, zeg maar, worden afgestraft met de juiste bewaar bewaarding. Dus als jij dus zeg maar het met je pet naar gooit en met je pet naar gooi je splitsing maakt, dan moet het ook resulteren in de met de pet naar gooien waarde. Bitcoin. Ja, ja, yeah. yeah. yeah. <laughs> <Yeah. laughs> En als dat niet gebeurt, dan is dat eigenlijk een beetje een verkeerd signaal. He, je zou nu eigenlijk moeten zien van, oh, Bitcoin. en dat hoop ik ook, hè, want het echt verkopen is nog niet begonnen. Dus, ja. het, dus mijn statement is: hoe minder Bitcoin gold waard is, hoe slecht voor ons. Nou, maar wij liever dat we het voor honderd euro kunnen verkopen, en dat gunnen ik ons allemaal. Ook. Maar eigenlijk zou denk gewoon gewoon waar te zijn. Uh -huh. nou, ik verbaas me eigenlijk over hoe miniem de grotere altcoins zijn gestegen eigenlijk. Ja, ik ook. Dat uh -huh. is een beetje jammer, want ik heb er daar best wel veel van. Dus, uh... ja, ik, had, <laughs> ja. ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook opgegokt dat ze iets meer zouden stijgen dan ze hebben gedaan. Uh -huh. En uh, wat ik had gehoord, ik weet niet of dat klopt, maar zeg maar als je een week terug gaat in de tijd, dat zeg maar de totale uh, cap van alle crypto's ook aanzienlijk hoger was. Dus dat heel veel mensen die zeg maar hun geld uit bitcoin hebben gehaald nu, hebben dat niet noodzakelijkerwijs in andere crypto net gestoken. Hmm. Okay. En dat zou wel een deel dat kunnen verklaren. Want als het echt als een soort waterbed was verspreid, dan had ook onder de wat meer stabielere crypto uh, alternatief wel wat meer uh, prijsstijging kunnen pla plaatsvinden. Ja, als ik nu kijk. Uh, ja, ik, ik werk dan met uh, per dag. Hè? Dus bij mij, mijn statistieken die resetten met middernacht mm -hmm. <laughs> Dus dat is niet per 24 uur. Dus misschien ook op 24 uur basis nu nog wat positiever. Met dingen zoals uh, Dash staat negatief, uh, Ripple staat negatief, Litecoin staat negatief. Ethereum, ja, staat minder dan 1% uh, hoger. Uh, Ethereum Classic, verbazingwekkend, <laughs> staat ook positief. Maar... Oké. Okay, um... uh, NIO uh, is ook meer dan 5% gedaald afgelopen 24 uur. Precies, maar als je dat dan af tegen Bitcoin, die intussen, hè, dan sinds middernacht al, in mijn. We hebben twee verschillende statistieken, maar die is intussen uh, 3,5% weer meer waard geworden. Okay. Ja, maar, maar kijk, het is natuurlijk ook zo dat Bitcoin is 55% uh, tot de cryptomarkt. Mm -hmm. Dus als al die andere coins omhoog gaan en alleen Bitcoin gaat om, uh, of andersom, dat ze allemaal omlaag gaan en druk gaat omhoog, ik dus bedoel, Bitcoin hoeft maar 1% omhoog te gaan en dan is de marktcap ja. alweer uh, 7 miljard groter geworden. Ja, precies. Uh, uh, er zijn mensen die uh, zo heilig in bitcoin geloven dat ze alles verkopen. Mm, yeah. ja, ja, ja. Ja, hoe bekend is dat dit verhaal nou, die, die gast die alles verkoopt om bitcoin te kopen? Ja, is die zijn bijna inmiddels. al in alle kranten heeft hij gestaan, denk ja, ik. Ja, dat is gewoon mainstream nieuws, toch? Of niet? Ja, hij schreeuwt het van de daken bijna letterlijk. Ja. Nou, weet je wie dat uh, ook gedaan heeft? Rick Valkvinger hij heeft dat gedaan, de oprichter van de originele Piratenpartij. Die heeft er drieënhalf jaar geleden een artikel over gezet, dat hij alles wat hij heeft, heeft verkocht en uh, bitcoin heeft gekocht. En ook geld heeft geleend en bitcoin heeft verkocht en waarom dat een goed idee is volgens hem. En het artikel zag ik van de week voorbij komen, wow. maar um, dat is wel een goede move geweest. Uh. Dat is echt heel gaaf, ja. Ja, ik zag ook een tweet voorbij komen van iemand die, ah, balen dat ik mijn nou bitcoin verkocht heb op 3 dollar, terwijl ik het op 36 cent verkocht <laughs> had, nu het 8 dollar is. Ja, ja, ja, mooi hè. Uh, nou, ja, Piratengast heeft te houden. Hoeveel, hoe, hoe lang geleden zei hij? drie jaar geleden? 1700 bitcoin was het. Wat hij had gekocht? Ja, verkocht uh, waar hij het had. Nee, maar die piratengaas die zei. Oh, oh ja, nou, hoeveel het was weet ik niet. Maar hij heeft in het parlement gezeten en hij uh, is een zakenman. Dus hij zal best wel het geld gehad hebben. En als hij drieënhalf jaar geleden, toen het ook een paar, een paar euro waard was, heeft gekocht. al zijn vermogen erin gezet en het geld geleend. Nou dan, ik uh, dat we uh, vele miljoenen ja, hebben. Ja, drie jaar geleden was het uh, 500, uh, rond de 500 heel veel. Toen bij, uh, tussen ja, rond de jaarwisseling met 2014, is het uh, even bij de 1000 geweest. Maar daarvoor, ja, daarvoor is het echt het lage gebied. Hè? 2013 tot half 2013. Ja, maar daarna ook. Nee, precies, ja, dus het hangt ook op zijn ja. Waarschijnlijk heeft hij het voor iets van 500, maar dan nog steeds. Als je het voor 500 hebt gekocht, dan ben je nog steeds enorm blij. is daarna nog wel een periode geweest, dat het net onder de 200 zat. Ja, precies. Maar dat was in 2015, dat is niet meer drie jaar geleden. Maar uh, uh, uh. Misschien heeft hij het toen inderdaad gekocht. Ik doe het niet. Precies. Nou, laat het datum van het artikel zoeken. Dat ja, ben ik aan het doen, ben ik aan het doen. <laughs> de, de, de, ik heb hier nog oh, sorry, wat, sorry, ik zei het verkeerd jongens, dat is 5,5 jaar geleden. Ah, zes en ja, ja. Dan is, dan is hij 1 mei 2011. Wow. Ja, uh, uh, uh, ja, nee, toen, toen stond bitcoin op, even kijken, dat zegt hij ook hier. Ja, 6,50 per duizend bitcoin. Nee, ja, 8,30 per bitcoin. Oké. Okay. Ja, ja, dus ja, ja, bijna duizend keer over de kop gaan. Als hij heeft gehouden, dan is hij uh, een heel rijke persoon. Ja, dat denk ik wel. Wat de, de vraag is: het of, af, af, af, af. of het of het is, en dit is natuurlijk iemand die heeft een heel veel zin. Drie kinderen. Het is natuurlijk al duizenden keren over de kop gaan. Maar het kan ook, alles open, er kan ook anders lopen natuurlijk. Deze man heeft in het voorjaar van 2016 overgegaan op de bitcoin. Dat is ook niet een heel slecht moment. Uh -uh. Dat is onder de 500 geweest dan. Uh -uh. Maar die, uh, dit is niet zo'n etje verhaal toch? Ja, toen ik ooit vroeger nog de fake keek, had je Paul de Leeuwen die had dan wel eens zo'n gekke etje in zijn programma. Uh -uh. En die deed dan grappige dingen en die, uh, ja, die was twijfelachtig geestelijk begaafd. Maar dat was gewoon een acteur natuurlijk. Uh -uh. Is, dit, is dit echt? Is het echt andere... ja ja ja dit is een, een, een echte man en die, uh, die die heeft in het, uh, hij was ondernemer als ik het verhaal goed begrijp dit is niet een etje van een bepaalde belangengroep nee nee nee nee, nee. dit is gewoon een uh, man die, die, die komt niet zei hoe toe ja, die komt niet dom over verder Hele. en uh, ja ziet er gelukkig getrouwd uit en zijn vrouw en zijn kinderen staan er ook helemaal achter en uh, ja, ze wonen nou in een chaletje. Ze hebben een rijtjeshuis gekocht van een chaletje. Hij heeft drie auto's, heeft hij ook verkocht. Hij uh, had een bedrijf. En uh, nou ja, het is allemaal uh, verkocht. En uh, ja, hij is helemaal in de bitcoin gegaan. Nou, laten we even van 250.000 euro uitgaan. Uh, hij had een ICT bedrijf. Ja, en nou, deze figuur had in 2013 al uh, Bitcoin gekocht, hè? Ja, ja, hij had al eerder gekocht en iemand herinnerde hem eraan van, uh, ja, toen uh, toch wat gekocht. Zei, oh ja, laat ik even kijken. Hé, hey, shit, dat is meer waars geworden. Nou, en toen is hij vol in gegaan hij ja. hoopt binnen drie jaar multimiljonair te zijn. Nou ja, als ik toen een huis had verkocht, als ik even een gemiddelde huiswaarde neem van Nederland. Als je dat puur in bitcoins had gestopen, gestopt in 2016. Dan, ja, dan ben je nu al ja, heb je tussen 2 en 3 miljoen nu. Ja, het gaat hem honderdduizenden euro staat er hier. Ja, nou dan, ja, dan heeft hij nu uh, ja, twee of drie, en als het echt meer is, uh, ja, bijna vier miljoen euro. Nou, dat is niet slecht. Mm -hmm. Dan wil ik ook wel, uh, ik ook wel in een hutje uh, zitten. Ja, een hutje hoeft niet heel erg oh, ja. oh, Dit is het huis dat de koop stond voor 85 bitcoin. Dus hij is huis verkocht voor 85 bitcoin. Mm -hmm. Peter, als jij uh, drie miljoen aan bitcoins hebt, hoeveel belasting betaal je dan? 1,2 procent. Oh, de uh, regels zijn veranderd tegenwoordig. Ja, er zijn brackets gemaakt. Nou, van, uh, dus je betaalt meer als je, als je veel hebt, geloof ik. Het uh, progressief stelsel, zeg maar, op de vermogenbelasting. Ja. Nog progressiever dan het al was. Je betaalt altijd 1,2 procent over alles en daar betaal je, geloof ik, tot 100.000 iets minder. En daarboven iets meer en boven een miljoen, miljoen nog meer. 2%? Of blijft het onder de 2%? Nou, dat doet er niet toe, maar dan zit hij uh, tegen tienduizenden euro's belasting uh, aan te kijken. Jaarlijks puur omdat hij Bitcoin heeft. Ja. Of misschien zo'n aandacht geld er. dat hij dat ervoor over heeft om in de krant te staan. <hums> <hums> nou ja, een advertentie in de krant kost ook al snel uh, flink wat geld. <hums> <laughs> Misschien wil je er iets mee bereiken, ik weet het niet. Dat zou ik ja. nou, gaan. Ja. deels in digitale munten zoals Bitcoin, Ethereum en NEO. Dan denk ik wel dat je de NEO-aarde had verloren. hebt. Nou, nee, NEO is uh, vanaf 2016 behoorlijk gestegen. Ja. Het was uh, toen echt niks waard. En het heeft zelfs een heel piekmoment gehad van, uh, van 40 dollar. <laughs> In, oh, dit, uh, in november 2016 was het 12 cent waard en nu uh, 25 uh, euro. Dus. Ja, ja, dat is waar. Dat hij nog wel meer belasting betaalt. Ja. Tijdens, ja. tijdens dit praatje is bitcoin even weer wat omhoog geschoten. Hm. Dat gaat wel iets snel. 100, nou, nee, nou, niet 100, ja nee, bijna 100 dollar. Dus dat vertaalt zich naar iets minder euro's. Maar... Ja. Nee, maar goed, zullen we over een paar maanden even bellen hoe het nu met hem is? Want uh, ja, ik denk dat uh, de Belastingdienst leest dit artikel, de kinderbescherming. Ik heb een artikel. Ik tot 2 april of zo in ja. de hoe het samen met aangeven. Oh ja, zullen we dat doen inderdaad. Als je ze belasting moet aangeven. Doe dat vooral van de belasting niet zijn. En dan opnemen en in de uitzendingen zetten. <laughs> ja, ja, ja. ja, maar in ieder geval volgens onderzoek, onderzoeksbureau TNS. Voorheen TNS Nipo. Ja. Deed, die deed onderzoek namelijk naar, dit, naar de activiteit van Nederlanders... op het gebied van cryptogeld. Er zijn ongeveer zo'n 135.000 huishoudens bezig met uh, cryptomunten uh, dat is Even uh, voor de, de vergelijking, dat is dus maar 1 op de, minder dan 1 op de, nee als huishoudens huishouders zijn, iets meer dan 1 op de 100. Ja. Dus ruim 98% van de mensen uh, doet er niks mee. Ja. ja, en dan heb ik ook nog, ik zet natuurlijk op die, die, uh, die uh, contractrooes, daar zitten allemaal uh, vrijheidsmensen uh, en caps en libertariërs en En als ik daar zo rondvroeg, dan zei ik mensen van, ja daar wil ik wel wat mee doen, maar ik heb nog niet de tijd gehad om me erin te verdiepen. En ik snap nog niet helemaal hoe het werkt. En uh, ja, dus dat, dat is wel dat staat nog in de planning, dus dat heb je ook nog. Dat ja. Zelfs in zo'n groep waar, waar je zou verwachten Weer dat heel, heel veel mensen er het al hebben, er zijn nog een heleboel mensen blijven hangen in het stadium van, uh, ja, uh, ik moet er eens dus een keer naar kijken. Uh, en daar ben en ik, ik zelf ook een tijd hebben blijven hangen. Ik denk ja. dat Tom, de, de Tom Woods-luisteraars, uh, die zitten toch meer in het goud, denk ik, dan uh, Ja, de ook. aandelen. Er zijn ook al uh, vaak uh, bitcoin-mensen, uh, uh, uh, Eric Forgees onder andere, en... Uh, ja, hij is er best wel positief over, hoor. Ja. En ook al heel vroeg, ook al jaren geleden al. Ja, dat is dus het geen, geen Shift, dat mij. Nee. nee, maar dit speelt echt een rol, hoor. Want ik merk het zelfs in, uh, wat jij net zegt, uh, mensen in, de, in onze libertarische kring. Er zijn er genoeg die nog nooit iets met crypto hebben gedaan. Mm. Maar dat, daarentegen, als ik uh, naar mijn opleiding kijk, IT, mm. daarin zijn ook heel veel mensen... Ja, ik, ik, ik ga ze niet uh, als een soort uh, conflictende religieuze achterna, maar ik vraag wel eens van... Uh, ja, wat snap je eigenlijk van bitcoin? <lacht> uh -huh. Zo'n beetje om het gesprek wat aan te wakkeren. En uh, niks, heel veel niks. Ja, ze, kennen ze niet, onbekend. Dat op zich best wel interessante uh, technologie is, denk ik dan. Ja, uh, nee, ja. Ook in IT houden heel veel mensen zich totaal niet mee bezig. Nou, in, in, dus ik vraag me, ja, dat, dat kleiner dan 2%, dat is echt uh, ja, de kenmerken van zo'n randverschijnsel. Nou, dat is libertarisme. Ja, nog dus veel kleiner, uh, volgens mij. En het is ja. verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Dus vorig jaar was er nog maar een half mens op de 100. <lacht> Ja, de, de userbase verdubbelt elke keer, dus uh, een bepaalde, volgens mij is dat, uh, ik weet het niet meer hoe het heet, maar dat, uh, omdat het sprake ja, is van een netwerkeffect, dus net als je weer één telefoon hebt, is het niks waard. Als honderd mensen met een telefoon komen, is het meer waard, maar dat stijgt dan soort van exponentieel, ik weet niet of ik nou het juiste woord gebruik, maar voor elke, ja. dus bijvoorbeeld als Facebook twee keer zoveel users heeft, is, ja. het, is het, uh, de waarde van het bedrijf niet twee keer zo groot, maar zoveel keer zo groot. Dan en, en dat gaat ook met haakken. bitcoin ook. Dus als, als um, steeds meer mensen gaan gebruiken. heeft dat een, een soort vliegwiel effect op de prijs. Ja. ja. ja. En en er, er zijn drie. ook nog een hoop mensen. Ik had laatst een praatje gegeven bij uh, Toastmas over bitcoin. En dan, dan uh, zei ik nou wie er interesse heeft. Die, uh, die wil ik wel wat bitcoin geven aan het eind. Dus ik wil bitcoins dan uitdelen en wallets installeren. Maar dan hebben die mensen die bij 5 euro aan bitcoin. Maar uh, ja, die, zijn dan al, die hebben dan ook bitcoin kunnen ze zeggen. Maar ja dat, uh, dat betekent niet zoveel natuurlijk. Ja. Nou, ik vind het wel leuke aard dat je dat zou doen. Mm -hmm. Ja, maar je merkt wel dat. Zeker dus mensen wel. Was er ook eentje die kwam terug. Te, ja, twee weken later. Oh, het is 25% gestegen. Ja. <laughs> nou ja, maar broertje, ja, ik heb ook vaak gehoord. Mijn broertje heeft ook mensen uitlopen delen ook uh, bij ons in de zaak bijvoorbeeld, uh, dames en heren, als werken uh, toen het uh, zeg maar twintig keer zo, zo weinig waard was als nu. Ik geloof dat die iedereen die dollar heeft gegeven of zo. En ja, die zijn het allemaal kwijt. Dus, ja, ja, dat vind je ook heel veel. Ja. Nou, ik, ik had Ge Ik had geef mijn, niemand uh... zonder dat, het, dat er een backup is gemaakt. Mijn, uh, mijn ouders die waren uh, een geleden bij mij op bezoek. En toen kreeg ik een cadeautje van hen. En dat was zo'n Prularia-ding. Dat was een uh, bakje met uh, Lipton-thee. Maar dat was dan uh, zo'n prijsje. Dat hadden ze gewonnen via de postcode-loterij. En ik, ik had wel eens vaker gezien dat ze van die Prularia wonnen. één keer per jaar in die loterij. Dus ik zei, waarom koop je nu gewoon bitcoin? Uh -huh. uh, ja. Dat, dat is ook spannend. En, ook een gokje uh, wagen, ja. Ja, en dat is, was, het is zeer waarschijnlijk dat je er dan uh, op korte termijn alweer wat van terug kunt zien. Je, dus, in plaats van dat je één keer in zoveel weken een trekking hebt, kan je continu 24-7 naar de koers kijken en jezelf zal verder. Ja, even je is, mee, <laughs> bezig zijn. Dus. Je kan je afrukken op de cijfers. Maar toen, uh, toen dacht ik, nou dan, uh, hè, want zo'n pascode letterij meedoen, dat kost ergens uh, 100 of 200 euro per jaar of zo. Ik zei, dan stop daar gewoon mee, stop gewoon in bitcoin. Dus ze zeiden oké. Okay, dus ze gingen kijken. Ik ging een wallet laten zien. Of doe de nou, helft, weet je wel? Dat je een half lot koopt en uh, de andere helft een Bitcoin stack. Ja, precies. En toen wou mijn moeder meteen 1000 euro proberen. Ik zei, nou weet het zeker. Ja. Ik zei, maar oké, okay, doe ik. Dus ik had het vaak gekocht. En uh, ik hield het een beetje voor in de gaten. En uh, ik stuurde anders over tijd een bericht. Ik zei, van ja, ik heb nu al 100 euro winst. 200. En dat is het 300. Mm. 400. Maar nou, wanneer moet je het verkopen dan? Kreeg ik dat altijd... terug. Ja, dan krijg je dat. En wat ook grappig is, is dat als je dus dat, dat is voor mensen doet die er helemaal niks. Is vanaf weten zodra het, uh, iets minder waard dus ja. ja, is dan ze het verkopen. is het. is voor veel mensen ook een speculatief speeltje. Ik denk voor veel libertariërs is het van uh, ja, je wilt onder die inflatie uit of je wil dan een appeltje voor de doorsterven als het helemaal misgaat of zo. Maar heel veel mensen die denken, de enige is van, nou ja, het gaat omhoog en dan verkoop ik het voor meer fiat. Dan heb ik meer fiat ja, dan, ja, ik, dan, dan, een, dan kan ik kan had. Ja, dat het over instappen of over uitcashen. En dat, soort de die dat soort termen gebruiken, uh, ja, dat is uh, een heel andere, heel, heel andere insteek. Nee, ja. maar, en maar ik denk moet, dat die, op, dat dat dat dat die een keer zien, verkopen met een mooie winst van. en er dan nooit meer in durven stappen. Maar ik heb nog meer cijfertjes, beste mensen. Want we hadden het over dat 1 op de 100. Die zit dan in de bitcoins. En dan gaan we verder kijken wat de percentages daar zijn. Veel mensen investeren slechts een klein deel van hun inkomen. 50 euro maar of zo toch? Ja, 43% van de huishoudens stopt niet meer dan 100 euro in bijvoorbeeld bitcoin. Of andere altcoins. Dat is prima. Slechts 15% heeft een bedrag van meer dan duizend euro geïnvesteerd ja. Ongeveer de helft van alle huishoudens die uh, beleggen in crypto geld... ...staat er momenteel op winst. Dat zijn vaak bescheiden winsten. Ja, ja, er zijn ook heel veel mensen die stappen als een gek in die altcoins... ...omdat ze denken, nou, bitcoinboot gemist. Maar die altcoins, dat is natuurlijk ja. 99% is gewoon bagger. Ja. Dus als je daar gewoon iets koopt wat de laatste tijd heel veel geadverteerd wordt... Ja. Uh, ...gepumpt, dan is de kans ho je gewoon hoog dat je, dat je de lul bent inderdaad. Ja, maar wat je, wat je dus ook ziet is dat mensen bijvoorbeeld niet begrijpen dat het bedrag wat uh, wat als, uh, als waarde genoemd wordt dat er op zichzelf niks zegt. Ze dus zeggen dat ja, één bitcoin is zoveel duizend euro, dus die zijn te duur, dus die kan je kan het anders kopen. Ja, dan ja. wij het bijvoorbeeld: een andere coin die 12 cent is, en ja, die vinden ze niet te duur. Bijvoorbeeld, maar Ripple is bijvoorbeeld 8, 1 Ripple is volgens mij iets van 19 cent, cent of zo. 20 cent nu. Maar Ripple is wel een van de grootste coins. Dus eigenlijk is Ripple veel duurder dan uh, veel kleinere coins. Bijvoorbeeld Bitcoin Dark. Eén bitcoin Dark is al 90 euro of zo. Maar Bitcoin Dark is vele malen kleiner dan Ripple. Ja, er dus zijn nog veel, dat veel meer. Dus ik ben echt blind op dat, uh, op dat bedrag. Ja. zal natuurlijk iets ook. Uh, Bitcoin, uh, kunnen zeggen van nou, we, in plaats van dat we praten over hoeveel ze één bitcoin waard, dat je een milibitcoin pakt omdat dat dichter bij de euro zit nu. Dus dan zeg je van nou, uh, uh, uh, dat we de currency geen bitcoin noemen, maar milibitcoin. En dan, dan zeggen we, nou, 1 milibitcoin is nu gestegen naar uh, 4,8 euro. Ja. Dat klinkt al dat heel goed Maar dan mm -hmm. hebben we er allemaal duizend keer zoveel, dus dat zou typisch gewoon precies hetzelfde zijn. Mm. En, maar dat betekent niet dat die dan minder duur is of zo, weet je wel. Uh, dus dat, dat, dat mensen staren zich minder op dag maar dat zijn echt goede dingen, zeg maar ja red flags, dat je kan merken dat iemand niet weet wat hij het over heeft. Zo, ja, ja, de Turkse lira, uh, die is ook uh, veel goedkoper. Dan moet je een nou, Turkse lira kopen, omdat die... Uh, die uh... Bolivar. <laughs> de Bolivar, <laughs> ja inderdaad. Uh, die, die, die, is, die is veel goedkoper, maar dat wil niet zeggen dat hij omhoog gaat. Uh. Ja, ik ga in de Satoshi investeren. Die... <laughs> ja, ja. Ik dat het zich wel goed is om die munt uit te drukken in een waarde die in verhouding staat, hè. Want als jij... Maar dat verandert steeds. Maar als jij een munt gaat vergelijken, ja, misschien bij een munt die Open uh, einde heeft, maar de meeste munten hebben wel een, uh, nee, een nee, team, dat... uh, maximum. En uh, in die zin kun je, zou je munten in een soort verhouding van het totaal kunnen uitdrukken. Een procent is misschien oh, een beetje te voor het grote getallen, maar zeg maar 1% van alle bitcoins is een bepaalde hoeveelheid bitcoin en 1% van alle ripple is ook een bepaalde hoeveelheid ripple. En in principe is het handiger om die dingen met elkaar te vergelijken en 1% van alle eten dan om te gaan spreken van uh, inderdaad wat jij zegt, want ik, ik snap je kan wel in milie-bitcoin gaan uitdrukken maar dan ga je maar nog een beetje... Maar het is hier tijd voordat je dat ook weer Ja, maar dan maar kijk dan, ga je dan een beetje gewoon naar die cap. Kijk gewoon naar die coinmarketcap.com coin ja, dan zie je gewoon in staan wat alle bitcoins bij elkaar waard ja, nee, zijn. En dat, dat je gewoon interim... een overzicht wil krijgen. Maar als ik een alledaagse verkeer, als ik een t-shirt wil gaan kopen en het, het kost 0,001 eh, per bitcoin dan moet je eruit gaan zitten rekenen van oké okay, 1 bitcoin is zoveel, 1 duizend is zoveel dus als je ja. zegt ja het is uh, 3,5 millibitcoin dan, dan kan je uh, weet je naar dat euro's uh, omrekenen. dat is veel makkelijker om te rekenen maar dat is alleen maar met de euro natuurlijk hè? want als jouw currency uh, zeg maar, uh, nou, maar je hebt maar 1 cent uh, waard ja, dan, heb je het, uh, dan moet je dat weer op gaan schuiven. Ja maar je hebt ook van die, van die wallets waar je gewoon default currency kan instellen ja. en dan kan je gewoon zoveel euro overmaken. en dan rekent die zelf uit hoeveel bitcoin het had op dat moment is. Mm. Wat je misschien wilt, is dat je het niet benadert vanuit hoe je die munten met elkaar, uh, en wat hun individuele aantallen zijn of waarden. Dat je het met een soort andere eenheid inderdaad uh, doet. Nou, dan is dat ah. geld niet het leukste, maar je hebt zoiets als de, uh, de Big Mac index. En dat is ook een soort ja, een internationale vergelijking. Dat heel veel dingen aan elkaar vastrijgt. En misschien moet je ook zoiets doen met uh, cryptocurrencies. Om toch makkelijk die dingen met elkaar te kunnen vergelijken. Nou, wat, je, wat je sowieso uh, um, eigenlijk zou willen is dat de bitcoin zo groot wordt. En zo stabiel is. Uh, dat we al het topgeld op papier niet meer gebruiken. Wat ik het En dat we dat gewoon alles uitdrukken in bitcoin. En dat die zo stabiel is. Dat we niet heel de hele tijd uh, in euro's uh, neerzetten en dan omrekenen. Maar dat iedereen gewoon ongeveer weet hoeveel 0,0001 bitcoin is. I nou ja ja dat is nog wel even weg denk ik want dat denk ik ook wel er maar dat is er eigenlijk is een hele situatie natuurlijk hè? dat uh, dat over vijf of tien jaar misschien als het heel erg mee zit. Mm. Nou ik denk wel dat het een zware devaluatbare uh, munteenheid is want ook want uiteindelijk nu is het nog een beetje toename maar dat wordt natuurlijk voor voor bitcoin wordt het uiteindelijk uh, nul en heb dat op 21 miljoen bitcoin. Maar er continu raken mensen bitcoin kwijt. Ja. Wat jij net al zei, je geeft mensen wat bitcoin en een paar jaar later heeft niemand meer wat van. Uh, maar ook zijn er natuurlijk mensen die doodgaan of die een keys kwijt raken en niet gezorgd ja. hebben dat anderen daar controle over krijgen. En ja, ze ja, zullen er regelmatig verdwijnen denk ik. Mm -hmm. Ja, het er uh, uh, worden er maar 21 miljoen gemaakt, dus je hebt ook mensen die willen. Uh, graag 21 bitcoin verzamelen. Heb je de, dat is nu al steeds lastiger geworden, maar tot een paar jaar geleden was het wel redelijk te doen. En uh, dan heb je namelijk 1 miljoen van alle coins. En dan, uh, ja, een beetje zo dat idee. Maar voordat je op de 21 miljoen zit, zijn we al wel dat maken wij niet al lang dat maken wij niet meer mee, hoor. Dus uh, dat is zo voor 120 jaar, geloof ik. Dus uh, 123 jaar. En het jaar 2140, dacht ik. Ja, is dat zo weg? Hm. Geloof, ja, ik geloof het wel, ja. Maar het neemt natuurlijk Steeds langzamer toe ook, de inflatie. Ja. ja, het grootste deel van de bitcoins is er al. Mm -hmm. Maar, ja, al... Ja. maar uh, ja, het wordt nog steeds uh, geassocieerd met witwassen en drugs. Terwijl ja, dat laatste dat is dan natuurlijk een fabeltje. Want er wordt vergelijk met de dollar wordt er nog steeds uh, meer. Uh, drugs verhandeld in dollars dan in... Ja, maar de dollar wordt sowieso veel meer gebruikt. Dat is geen eerlijke vergelijking. Nou, dat ja, niet kijken alleen, maar de houding. Hoe groot deel van het geld daarvoor gebruikt wordt of hoe groot deel van de drugsmarkt eh, eh, vergelijking of, eh, met de totale economie? Ja, dat bitcoin. bedoel ik. Dus in procenten van, uh, van de totale economie hoeveel van die handel is drugs in, in, in de wereld van de dollar, zeg maar, dan is, ja. het, uh, is dat groter dan als je dan kijkt wat voor handel er... Met, bij bitcoin is het geloof ik... Uh, Zelfs procent, van, vier, van 4% zelfs omlaag gaan naar 1%. Ja. En dan blijkt dan ook dat op de... In de dark web uh, gedeelte uh, wordt er niet eens meer een bitco om bitcoins gevraagd. Maar... Ja, dat is logisch, want uh, heel die ledger is publiek. Ja, ja, beter dan Monero gebruiken. Precies, die dus uh, Monero en dergelijke, dat is heel populair daar, uh... Maar ook hier zie je bij dat, dat verhaal waar je het dan over hebt: een witwaszaak was waarbij zes verdachten in de rechtbank stonden in Rotterdam. Mm -hmm. Ik denk dat dat ook voornamelijk misgegaan is omdat ze het hebben geprobeerd te cashen. Dus ze hebben het, ja, ze hebben het ja, verkocht aan iemand die, die ze gelijk verkocht voor geld en, en direct in de pinautomaat uh, alles opnam. En dat, dan en dat, gaat er gelijk een rode vlag af. Als ja, als er rekening gestort, geloof ik, of zo, toch? Ja, als, je, als er uh, direct ergens geld gestort wordt en het wordt gelijk gepint, dat is wel al overdag altijd. Ja, nou, dat dus is dus dan dan dan. een bepaalde grens, <lacht> Kijk, als jij 200 gestart krijgt en je neemt 200 op, dan gebeurt er niks. Nee. Maar bij bepaalde bedragen hebben we banken tegenwoordig gewoon de plicht, volgens mij, om dat te melden. Ja, er wordt altijd naar buiten al gecommuniceerd dat dat bij x bedrag is. Maar ik denk dan altijd van, dat gaat gaan we nooit openbaar maar het zal wel wat lager zijn. Want als ze natuurlijk zeggen, alles boven de 10.000 euro, dan gaat iedereen gewoon uh, 9.000. Ja, ik zou dan uh, 8100 honderd uh, maximaal... Het is, het is veel lager, hoor. Ik, het is veel lager, ja. Ik denk als het meer het het 2000 zo tot, uh, of zo, denk ik eerder aan. Ja, het, het zou best wel eens bij 1000 heb ik al meegemaakt... Uh, dat uh, instellingen, transacties achterhouden om het verder te onderzoeken. En uh, dat heb ik onder andere met BTC Direct. Die zei, ja, als het boven de 1000 is, dan uh, houden we het achter. En dat is uh, geverifieerd Dus toen, uh, in de wereld dat je graag alle minuten met je bitcoin wil handelen... Dus ik moest even een paar dagjes uitzetten. Ja. En uh, ik heb ook wel geschat dat ik iets uh, kocht, cash, met een transactie van de bank, zeg maar. Waar degene uh, bij zat, zodat ik kon zien op ja. zijn eigen rekening dat dat was gebeurd. En dat was ging om 3000 euro. En toen kreeg ik zelfs telefoontjes. Nou. <laughs> dus dat uh, wordt uh, wel even gecontroleerd wat er allemaal gebeurt met je geld. Dus, uh, ja, ja ik heb dat duizend... kost geld. En ik kocht niet voor een spectaculair bedrag aan bitcoin. Maar uh, ik, ik drukte op uh, buy. En uh, <laughs> 3, 2, 1, 0 En tring, ABN. Uh, <laughs> ja, uh, ja uh, ik zei ja, nee, dat klopt wel. Ik wil, ik wil de bitcoin kopen. Nee, uh, eerst identificeren zo. <laughs> dat is zo belachelijk. Ze weten alles van je. Ja. ja. Ja. Maar daar blijkt blijkbaar weer. Dat dus ook juist eigenlijk, bewijst het juist wat, wat de kracht is van cryptocurrency. Dat je wel zelf die controle hebt over wat je ermee doet. En nou, dat niemand ja. kan zeggen van, nee, daar ja, gaan niet niet aan meewerken. Nou, ik denk dat je gewoon in 2018, voor je belastingaangifte over 2017, staat er al vooraf ingevuld hoeveel bitcoin je hebt. <laughs> hebben ze gewoon met know your customer, hebben ze het gewoon bijgehouden Zo van, uh, volgens onze berekening heb jij uh, 3.7 bitcoin <laughs> staat pas bij je vermogen ingevuld. Ja, ja dat lijkt me ook uh, dat lijkt me ook heel moeilijk, want kijk dat doen ze. als je kijkt wat er staat ingevuld bij je belastingformulier, dan zijn het allemaal uh, Nederlandse brokers, Nederlandse banken. Ja. Maar buitenlandse banken, die krijgen ze het niet uh, standaard. Dus ook buitenlandse exchanges krijgen ze niet gelijk. Maar nee. nou, je snapt wel wat ik bedoel. Hè? Het is, uh, ja. ik, ik denk dat het ook nog wel meevalt, maar dat, die kant gaat wel op. Ik denk dat ja, maar erop, dat, is, ik, dat uh... is wel wat anders dan waar ik het net over had. Kijk, natuurlijk dat je onder die belasting misschien niet uitkomt, oké. Okay, maar dat bedoel dat jij gewoon net als met contant geld. ik geef jou 10 euro en ik hoef geen toestemming ja, te vragen. Nee, dat, dat ja, met crypto wel, want wat hij, net, wat ja. Peter net zegt over Abinandro, die gewoon opbellen en gaat zeggen, nee je moet eerst dit, wat, nee, nee je, je, je moet niks, Dus is mijn geld nee. en ik wil het nu uitgeven, ja. hieraan en uh, dat bepaal ik, punt. Nee, nee, nee. Dat, dat zou niet. mooi zijn je bent gewoon je eigen bank en als dan dat geld gewoon onderling nuttig gebruikt kan gaan worden ja. dat zou wel krachtig zijn. Ik denk denk. Hoe, hoe, no, hoe dat harder is die crypto werkt toch? Hoe harder die ja. onderdrukking wordt van die banken en hoe harder, uh, hoe meer maatregelen gaan ze dan doen, vandaag was er weer een uh, Bitfinex, een grote exchange die Amerikaanse klanten de, de deur heeft gewezen. Ja, dan ook... zijn ze ook weer bezig dat mensen extra verificaties moeten doen om geld eraf te krijgen en zo. Die al geverifieerd zijn. Ja, eh, en daarom maar, zijn Maar ik denk dat, dit, uh... dat het anti-fragile is. Dus dat. Hoe meer, ja. hoe meer belachelijk banken dingen gaan doen om bij je eigen geld te komen. Hoe meer mensen ook het gevoel ervaren dat het geld dat daar staat niet van hun is. Ja, ik plus denk dat, dat ze eraan gewend raken dat ze het wel kunnen gewoon heen en weer kunnen sturen. En dan, ineens, dan lijkt die bank ineens van: oh, wacht even. Nu, nu kan het ineens weer niet. Wij We zijn nu aan gewend uh, dat je op, de, op je bankrekening staat. en dat er een heleboel dingen. dat de bank dat controleert en uh, weet je wel. Maar ja. als jij helemaal gewend bent aan crypto een jaartje. Dat, dat, en dan denk ik: kan het niet, niet meer. Dan, uh, Valt dat veel meer op, denk ik, bij mensen. Ja, dus ik denk dat dat, dat alleen maar aanverrechts werkt. Al deze uh, onderdrukking en uh, ja, wat ze dan financial repression noemen. Ja. Dat alleen maar Bitcoin in de kaart speelt. Ondanks dat je het misschien steeds moeilijker kan kopen of verkopen. Uh, ja, uiteindelijk worden misschien die hele exchanges gebypast En uh, heb je alleen nog maar een markt waarbij je gewoon direct aan elkaar met Bitcoin betaald. Ja, ik heb zelf al uh, heel lang, voordat ik met crypto uh, bezig was, had ik al het gevoel van... Ik ben eigenlijk een soort overlast voor die bank. Ja, ja als, als, als, als klant. ik ja, krijg steeds duurdere rekeningen, terwijl zij zich echt terugtrekken. Echt letterlijk, ja. hè? steeds op de aanspreekpunten. En plekken waar je de bank kan benaderen, wordt minder. En dat verdwijnt. En er zijn grote gebouwen waar je nooit naar binnen kunt. En hmm. uh, het, het, het, ik krijg echt het voel ja, als gewoon normale persoon... die daar een lopende rekening heeft, ben je eigenlijk maar gewoon een last. zou je hmm. het, het beste Dus ja. als je gewoon weggaat. <lacht> maar dat hoor je uh, ook van die nomad. Er is een zo die... De uh, Nomad Capitalist. Ja, yeah, op YouTube. En die zegt ook: vroeger was was het voor de bank een gunst als om een klant te vochten zijn om de klanten maar tegenwoordig ja. vechten de klanten om een bankrekening want het is, ja. zeker als expat bijvoorbeeld, is het heel moeilijk, nou, misschien kan jij er wat meer over tellen Klaas, maar de, is het heel moeilijk om een bankrekening te krijgen Voor nou, bij is het helemaal niet mogelijk in het buitenland. Ja, er zijn heel veel banken die, uh, die ze deur wijzen, inderdaad. En het is zelfs zo, als zelfs dat jij een Amerikaans paspoort hebt en een, bijvoorbeeld een Nederlandse paspoort, als jij dan uh, in uh, Duitsland een rekening wil aanvragen dan uh, kan je zeggen, van, nou ik heb een Amerikaans, maar ik heb ook een Nederlandse is geen probleem. Nee, het feit dat jij die Amerikaanse ook hebt, ja. dat is wel reden genoeg om jou, de, om jou te weigeren. Ja. Dat we aan zoveel regels moeten voldoen. Ja, uh, denk ik maar... wel dat veel Nederlandse banken daar ook aan voldoen aan die regels. Dus die, ik denk dat de Amerikanen hier toch nog wel een bankrekening kunnen hebben, ook met een Amerikaans paspoort. Maar het is gewoon heel, heel lastig, want ik begreep dat, dat een van die banken, die had uh, vorig jaar geloof ik alle expats de deur gewezen, die bijvoorbeeld geen adres hadden in Nederland. Want ze willen dan in ieder geval minimaal hebben iemand, mensen hebben die een adres hebben in Nederland. We zullen nog heel even naar het artikel gaan, want uh, wat is ja, er precies ja. uh, gebeurd? Was iemand met een ecstasy lab, uh, had ik begrepen? <laughs> en een groene onderbroek. Een groene onderbroek. Ja, dat was een groep mensen die waarschijnlijk dan uh, uh, bezig was met verkoop, uh, productie van verkoop van ecstasy uh, voor ondernemers. Ja. ja, ondernemers inderdaad. Farmaceuten. Uh, ja, ja. ja, farmaceutische ondernemers. En die uh, verkochten dat voor Bitcoin. Uh, dat werd gewoon verscheept, geloof ik. Dat, uh, die Bitcoin die deden ze witwassen via iemand. Ene F. <laughs> En uh, die kreeg daar een flink percentage voor, dus die was dat dan wit. En dan, uh, ja, vervolgens zijn die mensen allemaal opgebakken, want zo zijn ze aan het, aan het licht gekomen, doordat ze met, dus met die transacties, dat ze geld, dat uh, werd op de rekening gestort en direct gepind en allemaal dat soort uh, dingen die meteen opvallen, via de field. En uh, ja, wat ook een interessant stukje in het artikel, kijk hoor, oh, de bank sloeg alarm. Zij vonden het verdacht dat op rekeningen van de verdachten... grote hoeveelheden geld, dat niet bij hoeveel, werden bijgeschreven... die gelijk daarna contant werden opgenomen. Door dit soort patronen bloot te leggen en door verdachten af te tappen... en soms ook te volgen... kon de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst een zaak tegen de verdachten beginnen. Nou, volgens is er een exilab aangetroffen in de schuur van zijn vader bij wie hij woont, grondstoffen, weegschalen, drie kilo harddrugs en een handboek voor het maken van drugs. En er staat hier nog bij, volgens de verdachte leest hij gewoon graag over alle onderwerpen. <laughs> een andere verdachte bevond zich toen de fiat binnen in een huis met daarin verdovende middelen, materiaal om drugs te verzenden en een notitieboekje met aantekeningen die over synthetische drugs lijken te gaan. Volgens de verdachte is het niet zijn huis. Dat is dan de postkamer volgens hem voor de verzending van de harddrugs. Maar het, wat het probleem ook hier is, is dat de bewijslast gewoon wordt omgedraaid bij het witwassen. Dus jij moet bewijzen waar het Geld vandaan komt. Dus dat is ook als jij, dat is van vaker ook als jij bijvoorbeeld in de auto rijdt en jij hebt 10.000 euro contant in de auto liggen en er komt zo'n uh, zo razzia waarbij ze al je spullen uh, zeg maar je auto gaan doorzoeken en zo en, uh, en ze vinden dat uh, dan nemen ze dat gewoon mee en dan moet jij naar waar het vandaan komt, ja. anders krijg je die terug, dat uh, ja, is zo gewoon uh, ja, straatroof ja, ik dacht dat de meeste manieren waarop uh, drugshandelaren dat deden was, uh, dat uh, wit was, is dat ze nemen een of andere katvanger die ja, een drugsverslaafde, een kale kip waar niks van te plukken valt en die gaan ze dan, uh, een bankrekening laten openen, zijn ja. naam te missen. En dat, daar wordt dan het geld op gestoord en gepint. En ja, als de politie dan die handelaar, of die, die, die drugshandelaar komt oprollen, dan hebben ze eigenlijk niks. Want die man heeft vaak de, de bankpassie niet. Ik je naam. Dat, uh, en, en ja, ze kunnen wel in de gevangenis gooien, maar ja, daar schiet ook niks mee op. Uh. Nee. nee Wat ze ook doen is natuurlijk uh, gewoon bedrijven. Hè? Dus een bedrijf van iemand die je kent. En uh, dat is, ze stel voor, jij hebt een uh... Uh, weet ik veel, een café of zo. En, uh, en ik heb al mijn drugsgeld. En dan. Uh, ja, dan. Uh, dat de omzet van jouw café gewoon een stuk hoger is. Dan moet daar wel wat belasting over betaald worden. Maar dan. Uh, ja, dan krijg ik dat geld gewoon weer terug. Uh, van jou. En, en je kan je dan kan mij dat in uh, dienst nemen uh, ja, die of dag, zo. Ja. ja. Ik, ja, ik begreep dat ze daarin. Dat is een klassieke manier toch? Ja, ik ja, ik dat ze in China ook heel ver mee zijn. Met dit soort dingen. Om, uh, om valse facturen te versturen. En dat is natuurlijk heel moeilijk. Omdat. Uh, ja. Omdat ja, te, te bewijzen, denk ik. Ja, ik denk dat er wel een markt voor ook uh, steeds meer komt in Nederland. Om bijvoorbeeld uh, neppenbondetjes en zo. Uh, dat je dingen, dingen kan aftrekken. en uh, Ja, ik uh, zie daar wel, uh, wel potentie in uh, de toekomst. Ja. Ja, ja. Maar we gaan even over andere dingen hebben dan bitcoin. Oh uh, jee, okay. mag dat ook? het uh, ja, gooien met snoep en het uh, schoppen. Uh, omdat je geen uh, wapens hebt. Ja, ik vond het echt een episch artikel. wel. Ja, dus, uh, er is een supermarktoverval en uh, ja, mensen mogen geen, uh, geen wapens dragen. Dus er komt iemand met een pistool binnenzetten om de Albert Heijn te overvallen. In Den Haag is dat, de Hildo-Kroplaan. Huh. En uh, is er een dame, die was niet erg onder de indruk van deze, deze man met pistool. Vooral van voor zijn pistool, toch? Vooral van zijn pistool, inderdaad. Want zij kan kennelijk, ondanks dat zijn dat zij geen wapen mag hebben... en daar geen bestand van mag hebben... kon zij gelijk zien dat dat een pistool was. Dus ze schopte die man tegen zijn schenen aan... en toen begon er nog een klant... die begon met snoep naar zijn hoofd te gooien. <lacht> en uh, toen uh, zette de overvaller het maar op een lopen. Maar uh, het is natuurlijk apart dat... Uh, ja, dit is de situatie waarbij... Ja, wat wij altijd zeggen als libertariërs, ja, als, als burgers geen wapens mogen hebben dan, en criminelen houden zich niet aan de wet, dan hebben de criminelen wel een wapen. In dit geval uh, was het kennelijk een nepwapen, maar dan, uh, dat mag je ook niet hebben trouwens als uh, burger. Uh, maar dan ben je eigenlijk als de goede mensen aan hulpeloos tegenover de slechte mensen. Dat is eigenlijk het uh, verhaal. Ja. Dus, uh, ik had een filmpje bij het artikel even gekeken en daar zei die vrouw dat ze het herkende, omdat haar zoon van die neppistolen heeft. En dat <lacht> was uh, af, af en zo. En uh, dat is waarschijnlijk <lacht> gewoon een klapjespistool. Misschien, <lacht> misschien was die zoon een van die gevaarlijke criminelen die uh, Indiana ja. en Cowboy speelt waar we het zo naar over ja. gaan hebben. Ja, Ik had ook ooit in mijn kinderkamer zo'n zo neppistooltje, Ook klappertjespistool. En, het, en dat had ik aan de muur hangen. En er zit dan zo'n grote plastic rode dop in de loop. Als je hem op iemand richt, dat hij gelijk ziet. Hé, hey, er zit een rode dop nou, in. Er, de zijn, loop. Er, zijn, er zijn eisen waar die dingen aan moeten voldoen. Dat ze, je moet kunnen zien dat het nep is. Dus, uh, ja. Je mag geen nep-klappertjespistool, uh, zeg maar, of een neppistool mee te spelen als speelgoed verkopen. Wat lijkt op een echt pistool. Want dat wordt en gezien als, het, uh, alsof het uh, bedoeld is om dit soort dingen mee te doen. Ja, en ondanks dat, onder politiebinnen, binnen de... zorgen. Uh, you uh -huh. Dat het er niet uitziet als een wapen. Dus dan neem je gewoon een overduidelijk speelgoedpistool. en dan ja. kan het wel echt schieten. Oeh, dat, zo. dat is dan de beste manier maar om dat ik... op te lossen. Ja, ja, je, ook, uh... je mag geen speelgoedpistool mm -hmm. hebben. Nee, maar echt zo'n fantasy pistool. Gewoon met een grote oh, ja. bol en, uh, en, Star en komt een laser pistool. Ja, ja, ja. En dan, gewoon... dan zag ik wel iemand mee in het vliegtuig zitten. Onder. met zo'n enorme Star Wars ja. laser zwaard. Ja, dat... ja, maar in ieder geval, toen de politie uh, een keer kwam bij mijn ouders, was, dat toen er ingebroken was. toen kwamen ze gingen het huis doorzoeken kwamen ze op mijn uh, oude kinderkamer, zagen ze pistool aan de muur hangen. Hup, ze mee. Nou ja. Oh. Dan ben je pistolen, dan komt de politie, die steelt nog wat meer en dan gaan ze weg. Oh, wat triest. En je hoort nooit ja, wat vat, ja. uh, dat ze een inbreker gevangen hebben. Nee, ze hebben gewoon alles wat, alleen van mij hebben ze niet eens ingevoerd misschien. Voor je eigen veiligheid, Peter. Ja. Zijn na die dat bezoek zijn ze gewoon ergens anders heen gegaan om nog wat meer te stelen en zijn ze gewoon vergeten. Ja, ja. hebben ze mijn pistool gebruikt. Ja. ja, ja. mijn vinger afdrukken nog wat. Ja. En in dit verhaal was de politie wel uh, heel heldhaftig, jongens. Want uh, toen uh, die man, de verdachte, in de bosjes sprong, had iemand de politie gebeld. En toen kwamen ze om de man te arresteren. terwijl die, <lacht> die nee, goed. al in de bosjes lag. Die over... ballen, ja, dat werd te druk. Nee, maar de overvallen ligt huilend in de bosjes. Oh, dan komen we eraan. Ze <lacht> had natuurlijk nog aan die vrouw gevraagd. Weet u zeker dat dat een neppie is? Anders gaan we nog even een donuts halen. <lacht> oh ja. <lacht> <lacht> Hoe lang moet dat geduurd hebben dan dat de politie er eindelijk was? Dat staat die rijden meestal een paar rondjes tot het gevaar geweken is. Hè? Want... Maar ja, is vooral ook wel eens mensen lastig die aan het zingen zijn. Maar nou, dit gaat dan over de Canadese politie. En uh, die hebben een uh, man beboet wegens het zingen van... <middels> Oh, sorry. Ja, eh, volgens mij was het CNC Music Factory. Maar... Ja, ik heb het opgezocht. Eind 1990, CNC Music Factory. Ja, <laughs> ik hoor het, het al in mijn hoofd. Dit ik... <laughs> Everybody dance Die man kon net zo goed schreeuwen, schijnbaar, want daarvoor hebben ze me boet. Omdat hij uh, liep te schreeuwen in zijn auto. I wanna scream. I wanna scream. Verwaarde man. Ja. Hij, hij, hij, hij mag blij zijn dat hij <laughs> nog leeft. Ja, ja nou, dus dat is Canada, dat is dan hoe je iets meer. Oh ja, ja, ja. ja nou, uh, nou, ex you, uh, excuse excuse me, excuse me. De politie dat daar ook? <laughs> Heel <blij. Yeah>. <laughs> Sorry. <laughs> Sorry to bother you, sir. Pak <laughs> nou, ja, even uh... die rijbewijs. Doe je hand in je zak en dan neergestuurd? Ja, ik dacht dat die ze rug pakken pakken. Je moet ook altijd rijden met je rijbewijs op je voorhoofd geplakt. je je hand in je zak hoeft te steken. Ja, gewoon een streepje die ze kunnen scannen op, uh. nou, het voorval deed zich voor op 27 september uh, jongensleden. Uh, het ging om uh, Fik uh, Moala of zoiets. Moala Moala ik weet niet hoe je het allemaal uitspreken. Maar goed, die uh, man die, uh, die kon er achteraf wel om lachen, maar... Uh, Gaat hem aanvechten, de boete. Uh, hij ging hem aanvechten, maar uh, goed, hij ging even naar uh, de supermarkt of zoiets. En uh, ging helemaal naar uh, zijn dak in de auto, omdat zijn favoriete jaren 90 nummer op de radio was. En uh, begon het mee te schrijven. En toen uh, ah, ja, gaf de politie een stopsteken, ik maak even een lang verhaal kort, en uh, ja, ze wilde even alles checken bij hem. Oh, ja, ja, ze, ze vroeg ook nog wat hij aan het schreeuwen was. <laughs> ja, en, en, vrouw, en ze vroegen de vrouw, en die kon de agent wel begrijpen, aangezien ze niet bepaald onder de indruk is van de vocale kwaliteiten van haar man. Ze zei, als het ah. voor het zingen was, hadden ze een boete van 300 dollar moeten geven. <laughs> <laughs> nou ja, het is, het is natuurlijk weer iets dat je in je eigen huis, ben je geen baas in je eigen café ben je geen baas in je eigen kledingzaak ben je geen baas je mag niet bepaalde mensen weigeren of zo, ja. waarvan je verwacht dat ze je spullen gaan stelen uh, Ja, je, eigen, je eigendom is niet je eigendom dat is, dat is de belangrijkste boodschap af, ja. ja, binnenkort moeten we allemaal zonnepanelen op onze rug ja. Oh, ja. <laughs> Dan uh, gebuk, letterlijk gebukt voor overlopen ja. dat is ook wel raar hoor, ik zou als ze vragen aan zo'n agent, is er een aantoonbaar slachtoffer? Vaak Dat is dan in zo'n zo rechtszaak, als het daarover gaat, um, de staat of het land het slachtoffer. Officieel. Ja. Die was het slachtoffer van iemands, iemands zangkwaliteit. Hij ja, heeft of... idee van de openbare aanklager. Hè? Die klaagde aan namens, de, namens, namens God. Uh... <laughs> ja. Hij zong zo slecht <laughs> dat de, de ganse samenleving eronder leed. Ja, ja of wanneer iemand te hard rijdt, terwijl er verder helemaal niemand op de weg is, dan is ook ja, de staat het slachtoffer officieel. Ja. Oké. Okay. Maar ja, zoals Dennis al zei, binnenkort moeten we al met een uh, zonnepanelen op onze uh, rug uh, lopen om de doelstellingen van de, de klimaatdoelstellingen te halen. Ja, dit is tenminste in Am Amsterdam wil de SP dat. Oh. Je, en, en ook niet dat je verplicht zonnepanelen op je dak hebt, maar het staat er zo. De SP... De overheid gaat daar zelfs ja, de, de daar. SP in de stad Am wil Amsterdammers verplicht hun dak beschikbaar te stellen voor de aanleg van gemeentelijke zonnepanelen. Ook jouw dak is niet van jou. Je moet het uh, zonnepanelen op die zijn er kennelijk eigendommen van de overheid. Nou, ik heb uh, de afgelopen jaren een hoop uh, gekke dingen voorbij horen komen, maar. Dit staat toch wel vrij hoog op de lijst van uh, de meest extreme uh, dingen die ik in, in ieder geval in Nederland heb gehoord. Dat is echt... Uh, nou, we kunnen uh, wel ja. even gekkere dingen bedenken. <laughs> nee, ik uh, nee, is je uh, niet op ideeën, Klaas. <laughs> Klaas, verplicht, aan wie zijn kant sta jij? Een verplichte katalysator in je anus, dat je geen <laughs> laat. Je. <laughs> nou, we zitten ook al verplicht in je auto, dus... Uh, Kleine stap. Hè? Maar er is een, plant, een, een tweede stuk aan het plan. We laten werkeloze zonnepanelen halen. Ja. En we accepteren het niet als mensen weigeren mee te werken. Uh, dus moet je voorstellen, jij hebt gewoon een huis. En dan, uh, ja, jij hebt gewoon een dak. met, met, met gewoon dakpannen. En ja. dan op een gegeven moment wordt er ineens aangebeld. En er staan twee van de choppies in een van oranje pak voor de deur. Die zeggen, ja, we zijn van de gemeente. Wij komen zonnepanelen aan. Ja, wij komen geen zonnepanelen. Nee, u krijgt ook geen zonnepanelen. We gaan alleen uw dak even gebruiken. Ja. En die gaan dan op jouw dak zonnepanelen installeren. Waar de gemeente ook nog het oprecht van krijgt. Totdat ze zijn afbetaald, zeg maar. Totdat ze zich wat terugvindt. En daarna mag jij ze houden. Dan worden ze bij jou gedumpt. Ja, en die worden dan aangelegd door werkelozen. En er wordt niet ge uh, geaccepteerd als ze weigeren mee te werken. Dus er staat waarschijnlijk zo'n opzichter met een zweep. Die staat er dan naast. Ja. En als ze dan niet uh, genoeg zonnepanelen per uur bevestigen. Dan onderhoor je het zo. Opgekerm. Ja. Ah, ah, ah, ah. nou, wat ik dan denk, is dat gewoon uh, allerlei gasten die gaan gewoon een uh, oranje pak aantrekken en die zeggen: Ja, we komen hier wat installeren. En gewoon een nieuwe manier om huizen leeg te ropen. Nou, dat gebeurt wel volop natuurlijk. Mensen zeggen: Ja, ik ben van steden. Ja, ik denk dat die zonnepartijen dat ook heel vaak niet doen. Dat, uh, de gemeente zegt: maar blijven onze opbrengst? Dus, ja, ja, ik weet ook niet. Zijn we weer kapot? Ja, dan, ja. ja, ik weet het ook niet. Ze zullen het heel vaak niet doen. Maar. We, we komt, zien wel dat je... u een enorme Bitcoin mijner heeft staan. Ja... Uh, uh, <lacht> ongerelateerd. <lacht> -pack, <hobby> -pack. <lacht> nou ja, kijk, als je dit soort dingen allemaal... Uh, in Venezuela doen ze dat natuurlijk met die, met die gesubsidieerde stroom bitcoin miner maar hier... Ja, we uh, ja. wel mensen ja. voor opgepakt, hè? Ja. In, maar wat in, ik me dan niet helemaal begrijp is uh, dat ze, wat ze dan doen met die stroom die het opbrengt. Gaat de gemeente dat allemaal gebruiken? Gaan ze het doorverkopen? En, uh, ja, aan jou. Hij <laughs> niet in deze verderf, uh, verderfelijke stad. Ja. Nou, het is niet een heel, heel raar idee, want in Amerika, je, ik geloof in de staat Oregon, uh, dan uh, is de over naar, overheid ook eigendom van het regenwater dat op je dak valt. En ja, dat mag je opvangen, toch? Ja, als jij dan zelf je regenwater opvangt, dan, ja. dan kan je naar de gevangenis gestuurd worden. En dat is ook gebeurd. Dus mensen naar de gevangenis gegaan voor het opvangen van hun eigen regenwater, van hun eigen dak in een ton. Ja. En gaan ze dan, dan ook bij iedereen langs? Angst om het regenwater op te halen. Even een slokje proeven, of het wel goed smaakt. Ze ja. willen dat dat regenwater allemaal in de grond terechtkomt. In hun of in het, uh, uh, ja, of, ja, of in, het, uh, in het kanalen die daarvoor zijn gemaakt. Als dus je het zelf gaat verscheiden, in, in sommige plaatsen, daar is zeg maar, de hoeveelheid water veel kritieker dan bijvoorbeeld in Nederland. Dus dan ligt dat allemaal heel gevoelig. Als je, ja, dat uh, zegt. je hebt ook droogte op sommige plekken gehad. Dat zal daar niet zijn in Oregon volgens mij. Maar in uh, Californië heb je ook droogte gehad. Dat ze dan zeg maar, uh, ja, die energie dat wordt ook door de overheid, uh, het water wordt voor de overheid gedaan. En um, er, was dus geen, er wordt dus geen rekening mee gehouden met het schaarste in de prijs. En dan op een gegeven moment is het. Want ja, dat zou natuurlijk het moreel zijn, hè, als mensen iets meer moeten betalen. Maar volgens raakt het op. En dan zeggen ze, ja, je mag nog maar één keer per dag douchen je mag niet dit en je moet dat niet. En uh, ja, ja, het water en gaat douche, er onder landbouw toe ook. Dus, uh, die, die boeren die hebben een enorme quota waarop ze, ze krijgen van heel veel water voor die landbouw. Eigenlijk is dat een vorm van subsidie voor boeren. Californië is eigenlijk een woestijn. Dus dan, uh, ja. dan krijgen ze iets om daar, ja, water om daar heel onnatuurlijk landbouw te gaan. Dat is net zoiets als dat je in Nederland aardgas zou krijgen... om uh, goedkoop tomaten te verbouwen, terwijl dat in Marokko gewoon onder de zon kan. Uh. Ja, ja, en lekkerder. Nee, dan gaan we nog even naar het kinderfeestje toe. Um... Hallo, oh, ben jij vaak een al? Oh jee, yeah. ja. Leg even uit. Een kinderfeestje was te racistisch. Nou, dat was een organisatie, een cultuurorganisatie Tivoli-Fredenburg in Utrecht. Dus, ja, ik weet niet of het bij Tivoli was, maar een jeugdfestival afgelopen juni werden de kinderen opgeroepen om als cowboys en indianen te komen. Maar volgens actiegroep De Grauwe Eeuw, <laughs> dat klinkt dat een woordgrap. Dus, ja, die zijn heel gezellige feestjes. Is dat een racistische stereotypering? Cowboys zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de genocide van de oorspronkelijke bewoners van Amerika. Dat is een groep. Die een vergelijking maakt met nazi's en joden. Komt het vragen <laughs> dragen van een verentooi door, door mensen voor wie dit niet bedoeld is. Nou ja, u faalt dat. Het kan in haar, haar ogen niet door de beugel. De actiegroep zegt overleg overlegd met het muziekcentrum. maar de leiding zou niet afdoen hebben gereageerd. Dus Ze hebben, niet, zij hebben waarschijnlijk een brief gestuurd, gebeld en dan geëist dat het allemaal aangepast werd. En dan hebben zij gezegd van ja, nee, dat gaan we niet doen. En nu hebben ze aangifte gedaan. Dus ze zijn gewoon gedreigd met geweld uh, om, uh, om, de, ja, om die mensen aan te pakken. Dus je wordt gewoon zeg maar, opgebeld, of we krijgen een brief van, hey, luister eens even. Jij gaat hier eens even mee stoppen. En dan zeggen ze, nou, dat gaan we niet doen. En dan zeggen ze: ja, luister, we hebben een je te overleggen, maar maar ja, nu moeten we toch uh, aangifte gaan doen. Regens discriminatie. En het is natuurlijk ook wel belachelijk dat, dat er wordt gezegd dat uh, de cowboys verantwoordelijk zijn voor de genocide van ja, ja, de ik bedoel. Ja, er zijn wel een hele hoop uh, Indianen zijn er vermoord. Maar die nee, het ja, de zijn voornamelijk door het leger, de leger de vermoord. Ik bedoel, de, ja. de grootste. Ja, voornamelijk door ziekte. Is, ja, voornamelijk door ziektes, inderdaad. Maar de grootste genocide, gewoon gro met uh, schieten. Dat is ook gedaan door het Amerikaanse leger bij uh, Wounded Knees. En. dat uh, ja, is zoveel. Uh, om, ja. om, om, om. Ja. Maar dit is dan wat ze in Amerika cultural appropriation noemen. Dus dat is net ja. zwarte Piet. Als jij je gezicht zwart maakt, dat, dan, neem je, dan stel je iets ja, van een andere cultuur. Anders, dat is gewoon dat het vroeger blackface racistische, uh, om racistische karikaturen te maken, en dat zwarte piet ook wel een beetje racistische karikatuur met dikke lippen en zo. Dat is niet uh, cultural appropriation. Vergetoer is een uh, net zoiets toch? Ja, dat wel dat, wel, dat wel. Ja. wel, ja. Verantooi opzetten, dat is gewoon de cultuur van de Indianen overnemen. Dat is de cultural appropriation. Dat was ook wel op die op die ik stond met Dave Smith, en, uh, stond een biertje te drinken, en hij, hij had een heineken en ik had een Budweiser, dus ik. <laughs> Ee, dus het, ik kom uit Nederland, jij drinkt een Heineken en, en, en, en jij drinkt een Petweiser, dus eigenlijk cultural appropriation. <hits> ja, heel goed. Ja, Oeh, dat ja, wat moet je hier precies. eigenlijk nog van zeggen, weet je? Oh, ik bedoel, het zo belachelijk. We kunnen er grap over maken, maar het is wel grappig genoeg. Maar eigenlijk is het gewoon triest. En het wordt ja, je... gewoon gedreigd met geweld, dus het is best wel een serieuze zaak ook. En het gebeurt steeds meer. Ja, en die mensen hebben er inderdaad geen moeite mee. Ik, uh, ik las de laatste iets, dat was dan uh, ging weer over zwarte piet. En dat was iemand die vond het dan prima om die zwarte pietpoppen kapot te maken in de Albert Heijn. Oh, dat stond hier ook op de site: anti zwarte piet actie in supermarkt, chocolade piet ja. kapot geknepen. En toen zei ik van ja, dan, als je ze koopt, dan is het prima. Maar als je ze niet koopt, dan, heb je, dan zijn ze dus nog van de winkel. Dan heb je gewoon zijn bezit uh, kapot gemaakt en dan ben je fout bezig. En als je ja, denkt dat dat zo kan, dan kun je er eigenlijk ook geen moeite mee hebben... ...als mensen jouw bezit kapot komen maken, lijkt mij. Maar ook als je uh, zwarte uh, mensen kapot knijpt... ...dat is natuurlijk uh, helemaal geen steun voor die zwarte mens. <laughs> ook niet. <gelefouden. laughs> ook niet als het zwarte pieten zijn. <laughs> <laughs> <Nee>. <laughs> ja, maar weet je, dat is ook een keer het waargelegde. Mensen doen op. gewoon domme dingen. Je kunt niet tegen een ander zeggen: van, ik, ik wil dat je doet wat ik wil. Uh, ja, ik kan dat je wel zeggen, dat, ja, kan... dat, daar, daar houdt nou. het ook op. <laughs> Zij kunnen niet gaan bepalen dat een ander zich naar jouw wil moet schrikken. En dat gaan ze wel proberen. Hè. En dat, daarvoor hebben ze de overheid nodig. Dat snappen ze ook heel goed. Dat gaat het maar het, het, ik denk dat het. Yo, die mensen, we moeten vasthouden, denk ik. Zelfs, want als je bereid bent om te doen. Ik denk dat heel veel mensen die zeg maar, bereid waren om uh, zeg maar, uh, een beetje toeschietelijk te zijn in dit soort dingen. Ja. Dan denken van oké, okay, ik wil er best wel omdenken, die, die, die raken dat nu weer een beetje kwijt, omdat het wordt doorgedreven. die dus geeft zijn vingers, ze nemen een hand. En dat komt denk ik omdat de mensen die hiermee bezig zijn, die gaat het helemaal niet om. Die, die, nee, het gaat, het gaat het om op onrust voorzaken. Proces, ja precies. Macht uitoefenen. Het is macht dat uitoefenen. zie je ook dat zodra, je, zodra dit iets toegegeven wordt, dan is er geen ja. enkel moment van oké, okay, we hebben nu iets bereikt. Ga meteen door naar het volgende. Omdat het proces is het doel op zich. Ja. En niet uh, ja. waar het eigenlijk om gaat. Zeg maar, wat ze, als je het op een feestje stopt, dan is het doel niet bereikt. Zeg nog, dan is het een probleem. Want ja, nu is er geen oren, dus dan moeten we weer iets anders gaan zoeken. Ja, ik ja, en je ziet al... dat mensen die zeg maar bereid waren om een beetje concessie te doen, dat die zich weer gaan omkeren. Dus zomaar niks verbaasd als over één of twee jaar alle pie zwarte Pieter echt inkt zwart zijn. Ja, wat dacht je. David moet ook nog wat zeggen, die komt er haast <laughs> ja. niet tussen jongens. Ja, ja, ja, jullie Sorry. gaan allemaal zo snel. Uh, ik heb ook zo'n discussies gehad met die mensen en dan vraag ik van... Uh... Ja, wat is dan het doel? Wanneer weet uh, je nou, ja het is echt gelijk. Uh, we hebben respect voor elkaar. En dan kun je dan nou echt een antwoord krijgen. Ze hebben niet echt een, ja. een, een doel voor ogen, een visie of zo. Nee, het is net zoals met die anti-rooklobby. Die zijn ook nooit tevreden. En het is altijd weer, weer iets anders. Uh, er moeten chocoladesigaretten weer verboden worden. En dan is die, zijn die weer verboden. En dan komt er weer wat anders. Het doel is macht uitoefenen. Ja. En in het geval van deze mensen... zou dat door, door middel van onrust uh, veroorzaken. Dus uh, ja, ze Angst, steeds meer uh, mensen tegen elkaar opzetten... En, uh, dus in plaats van dat je dan zeg maar uh, de, hoe noem je dat, de bourgeoisie en het uh, proletariaat hebt, dan heb je zeg maar de, de blanke onderdrukker en de, de zwarte slachtoffers. En in uh, het feminisme heb je dat natuurlijk ook heel erg. Dat uh, ja, vrouwen zijn allemaal slachtoffers en de mannen zijn allemaal wel slecht. En het gaat helemaal niet om zeg maar. Dat, daarom zijn de feiten ook niet belangrijk. Omdat het niet gaat om een werkelijk probleem wat moet worden opgelost. Maar gewoon om mensen tegen elkaar op te zetten, onrust te veroorzaken. En te destabiliseren en op die manier de de macht te kunnen grijpen. Ik zou deze mensen ook wel willen vragen: van wiens belang uh, dienen jullie eigenlijk? Want is er ooit een Indiaan geweest die hierover gaat klagen? <laughs> <het zo> <laughs> een kinderfeestje met Tivoli. <laughs> ja. Ja. <laughs> Over de village people of zo. <laughs> Wat je ook wel ziet is: want het laatste uh, was er bij Jernas, die, uh, ja, die, die weigert eigenlijk om een slachtoffer te zijn. Ja en dan zie je juist dat heel veel mensen je, tegen hem ageren. Aan? Ja, alsof hij de vijand is. dat is, ook, dat is, dat is heel je. bizar. Ja, voor hun ja. wel, ja. En ja. dat is heel bizar om te zien. Want, en dan, uh, dan word je ook nog een, ja. vaak heel racistisch aangepakt. Ja, maar ja, ja, het, het eigenlijk een, dat ik... Een zwarte met een Trump-boord staan. Wat ik dan zeg, je is, ook als, enorm als jij, als Jernas iets zegt, ben ik juist, juist omdat hij niet een slachtoffer is, ben ik meer geneigd om zijn mening te respecteren. Ja. Dus als hij, uh, of om tenminste naar te luisteren, als iemand die altijd maar slachtoffer is, die het altijd agressief brengt. Die zeggen oh, we gaan de spullen vernielen. Nou, dan, dan ben ik eigenlijk al afgehaakt. Dan maakt het me eigenlijk heel weinig nog uit wat je het te zeggen hebt. Maar als Jij dan zoiets zo zegt, nou, want die heeft ook al iets over Zwarte Piet gezegd, ja. nou en dan ben ik toch meer over na gaan denken. Ja, en, ja, ja. en dan zal het misschien bewogen worden om, hè, als het in mijn omgeving speelt, dus dat, uh, dan zou ik kunnen vragen, nou wat vind jij ervan van Zwarte Piet? Hè? Ja. Bijvoorbeeld omdat hij het ook rustig en normaal heeft gebracht, en dan zou ik meer kunnen ja. luisteren. Maar bij die Want ik ja, wel best wel zoals wat voor te zeggen. Aanpakt, zeg maar, ja. Ja. ja, die agressieve slachtoffers die zijn heel vervelend inderdaad. Ja, maar wat je maar... krijgt is dat zeg maar, als, als iemand tot een groep behoort die tot slachtoffers zou moeten horen en zich niet als een slachtoffer gedraagt die wordt zo agressief benaderd ja, omdat hij niet, omdat die haalt dat hele verhaal onderuit. Waarbij alle mensen van zeg maar, één ja. kleur zijn slachtoffer, andere mensen van andere kleur zijn, zijn fout. En dat, is dan, dat klopt dan allemaal ja. niet meer, weet je wel. En dan haalt het hele beeld onderuit. Dat mensen gewoon als individu behandeld worden en als individu gedragen. En je hoort, zo, je hoort er continu ja. in je hokje te blijven. Ga terug in je hok. Ja, dit kan dus heel zei, ik, hoor, ook hoor, ik ook het in Californië wordt het nou nee. zwaarder bestraft om het verkeerde voorzetsel te gebruiken. Dus uh, hij, zei <laughs> of uh, she of gie. Uh, uh, dus uh, ja, als iemand transgender Zer. is. Zuur. Je, ja, je, je, je, je, je, je, je, je gebruikt het verkeerde voorzetsel. Dat, dat wordt zwaarder bestraft dan voor uh, bewust HIV verspreiden. Dat oh is, ja, dat verhaal. Wat uh, is, okay. is er een beetje HIV verspreiden? <laughs> uh, <laughs> <laughs> S slecht voor je gezondheid. Ja, dit gaat het behoorlijk doorslaan, denk ik, inderdaad. Ja, dit komt de komende jaren een enorme, uh, enorme, enorme battle. En ik vind ook, kijk, het gaat ook vaak over dingen waarbij niet direct... Kijk, in dit geval wordt via de overheid geprobeerd mensen het zwijgen op te leggen en zo. Dus dat is sowieso ook fout volgens libertarische principes. Maar ook bijvoorbeeld al die uh, dingen waarbij bijvoorbeeld uh, al die, die, die trans, uh, zeg maar, die um, genderneutrale onzin en zo. Uh, ja, dat is, gaat niet altijd om dingen die, zeg maar... Met geweld worden opgelegd en tegen libertarische principes gaan zeg maar de hele culturele trend is wel heel gevaarlijk. En uh, ja, we kunnen ons daar ook wel uh, tegen uitspreken. we vinden dat we dat ook wel moeten doen. Uh, ook in de gevallen waarbij het niet per se uh, uh, zeg maar, libertarische principes overschrijdt, uh, dan kunnen we er nog wel een mening over hebben. Dus uh, laten we dat ook vooral doen. Ja. Ja, ja, goed, ja, nou ja, we hebben nog een berichtje helemaal uit Amerika. En het gaat over zinloze verspillingen. En dan kunnen we meteen hierna nog even dat uh, zinloze verspilling uit Nederland doen. Maar dit is uh, Amerika. Ja, de, de Amerikaanse overheid is uh, bezig met uh, regeltjes schrappen. Nou moet ik even zeggen bij het artikel dat het misschien ook een beetje uh, bedoeld is... om zeg maar, te, te laten zien dat Trump echt aan de regeltjes aan het schrappen is. Over... Zowel de, de, de overheid niet verkleind wordt. Hè. Er wordt er nog steeds veel meer geld uitgegeven. En, uh, dus het uh, is dus nog maar te zien of er inderdaad aan het einde van dit vier jaar of acht jaar... minder regels zijn dan daarvoor. Maar een van de regels die nu geschrapt is... Uh, ging over de regulering van de telegraaf. Letterlijk niet de, de, de krant, maar gewoon de telegraaf. <laughs> uh, die al jaren niet meer gebruikt wordt. Maar uh, ja, dus over heel de wereld niet. Uh, maar er waren nog uh, ja, duizend, uh, duizenden regels over alles nog wat. En uh, dit is een van de dingen die nog gereguleerd was. En dat hebben ze nu eindelijk geschrapt. Maar dat geeft dus aan of dat dat soort regels überhaupt nog bestaan. Over ja, hoe belachelijk uh, dat eraan toe gaat. Ja. Hoeveel regels er wel niet zijn en uh, wat een enorme bureaucratische toestand uh, dat is uh, geworden. Nou, je zegt dat hij niet meer gebruikt wordt, maar hij wordt nog wel gebruikt, hè? Ja? Ja, ik, uh, wat, wat ik me weet is dat het, uh, het verstuur van telegram was paar jaar terug, in ieder geval 23.000 euro. Mm. En het is het zo dat de koning, die moet als er iets is in het kabinet gevallen of uh, iets anders, ja. dan moet de koning nog steeds uh, door, per telegram uh, ingelicht worden. Dat is trouwens ook een mooi voorbeeld van achterlijke regels. Mm. Die uh, mogen gedateerd zijn. De, uh, KPM betekent Koninklijke PTT Nederland. Ja, en de afkorting PTT staat weer voor Posttelegrafie en uh, uh, telecom, ja. Dus het is eigenlijk voluit de Koninklijke Posttelegrafie uh, mm. <laughs> Nederland. Weet je? <Jetje. laughs> ja ze regelen nog steeds de, de, de telegram. Dat doet me een beetje denken aan de, de, de langste naam voor een voetbalclub ter wereld. Dat is namelijk NAC Breda. Uh, NAC staat voor uh, noad combinatie. En no staat voor Nooit opgeven, altijd doorzetten. En Advendo staat voor Aangenaam door vermaak en nuttig door ontspanning. Dus NAC Breda is eigenlijk Nooit opgeven, altijd doorzetten, Aangenaam door vermaak en nuttig door ontspanning combinatie Breda. Ja. Zo, als ik in de afkorting. Ja, goed, ja, nou ja. <laughs> We doen ja, daar moest ik ineens aan denken. Het is goed dat je dat ook aan je maatje hoofd kan zeggen. Ik heb het even snel op Wikipedia. Ik wist alleen het eerste deel uit Oké, okay, net zoiets als uh, TCD. Dat is uh, een benzoparadioxide. -so ah, ja. <laughs> ik heb er een ook eentje. Ah, idee. Ja. Jij hebt kunnen studeerd, joh, of <laughs> uh, hond... Je moest mijn opgesloten worden... 10 je DNA? Jongens, uh, ja, Dennis die moet er vandoor, helaas. Ja, de hotte tot de tent hier op de hoek begint om 11 uur, dus uh, daar ga ik. Ja, ja, Oké. Okay. <laughs> avond, Bas. Doe, doei, hey, Dat, dat, dat mag ga. ook niet meer, hotte tot. Dat is ook verboden, hè? Dat, oh, dat waar, ja, ja. ja, dat is ook fout, ja. ja. ja dat mag niet meer. Sorry voor de racisme, <lacht> Oké, okay, dit is je... goed ge... Het is je <lacht> Gaan we even naar Nederland? Zou ja. uh... je, wacht even, nog even. Erin. Zou je dan nog wel mogen zeggen: uh, Hot tot tenten <lacht> Eh, goed, we gaan nog even naar Nederland toe, want uh, ja, daar is ook uh, een hoop zinloze verspilling. En dit is dan, gaat dan om de naamsverandering van het ministerie van uh, Veiligheid en Justitie. Dat moet omgedraaid worden door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Want justitie is belangrijker en die zorgen voor veiligheid. Ja, ja het was het blijkbaar heel belangrijk dat die boodschap um, duidelijk was voor de burger. En ze konden niet gewoon zeggen in het persbericht aan de NOS dat het zo is. Nee, ze moeten echt de namen veranderen. En op de een of andere manier kost dat uh, miljoenen, naar schatting. Hè? Ja. Dus het kan nog tientallen miljoenen worden als we het pech hebben. Ja. Maar Ik veiligheid is dus minder belangrijk. Dus justitie is eigenlijk gewoon uh, handhaven van wetten. Dus ook als die wetten gewoon uh, niemand veiliger maken, dan is dat toch uh, belangrijker. Beveel is beveel, dat is belangrijker dan uh, dat... Uh, veiligheid van de burgers daadwerkelijk wordt vergroot. Ja, daarom, ja, wordt, die, daarom wordt die volgorde, denk ik, omgedraaid. En dit is, uh, ja, veiligheid neemt een tweede plaats in. Ja, en hoe de verkeers in welke volgorde het staat. Maar ook al het veranderen van wat borden en. Een paar brieven gewoon echt zo hoog in de kosten lopen. Ja, al die bordjes moeten vervangen worden. Hè? Anderhalf ja, want... miljoen euro is het en, en er ja. is waarschijnlijk een vriendje van Rutte of van iemand van het CDA of de ChristenUnie noem maar op, die, uh, ja, die aan verdient. En uh, ja die wil gewoon werken hebben. En uh, ja, daarna hebben ze de naamsveranderingen waarschijnlijk doorgevoerd. Want uh, ja, daar wordt er weer aan verdiend. Als dit bij een gewoon bedrijf zou gebeuren, zou de kosten ook te lager zijn, denk ik hè. Ja, die gooiden ook wel zo'n een hoop geld tegenaan. Hè? Ja. Ik snap het niet helemaal. En de naamswandering van één ministerie. Want er staat toen in 2010 werd het ministerie van economische zaken omgedoopt tot het ministerie van economische zaken. Dus ik werkelijk. Oh, landbouw en innovatie. Dat, dat kostte anderhalf miljoen euro. En twee jaar later werd die naam nou weer teruggedraaid. <laughs> ja, <wat ik laughs> en, zeg. en onder de drie gaat het ministerie economische zaken en klimaat heet. Ja, wat ik, ik bedoel wat ik zei. Ik bedoel, het is gewoon die... Dan moet het iemand ministerie van hebben. klimaat ook. Dat is ook super arrogant, hè? Het Nederlandse ministerie van Klimaat heeft besloten dat de temperatuur volgend jaar 1 graad omhoog gaat. <laughs> dat gaan wij regelen. <laughs> ja, het ministerie kan alles. Ja, met een toverstokje. Ja, maar volgens mij is dat gewoon dat die naamsverandering is gewoon er moet iemand werk hebben. Ja, je zegt er zit iemand aan te verdienen. Ja, natuurlijk. Een bedrijf die, die verdient eraan en die, die heeft gewoon goede connecties met, uh, met de mensen naar ja, verander die naam alsjeblieft, anders hebben we geen werk. Ja, wij moeten, we moeten voor banen zorgen, weet je wel. Alle gevangenissen in Nederland moeten vervangen worden. Zouden dat nog kunnen spinnen als we investeren in werkgelegenheid? <laughs> <laughs> ja. Kijk eens, jongens, de werkloosheid is gedaald. Ja, ik denk dat er wel degelijk wat achter zit. Ook zo'n naamverandering naar um, klimaat. Dat het dan opeens ministerie van Economische Zaken en Klimaat heet. Daar, dat geeft wel degelijk aan dat, dat er, ze gaan daar echt wel wat mee gaan doen, denk ik. Dus uh, zeggen we, ja, we moeten een uh, afweging maken tussen economische uh, zaken en klimaat. Dus uh, sorry, uh, uw klimaatbelasting gaat omhoog. En we weten dat dat slecht voor de economie is. Maar we hebben een dubbel mandaat. We hebben nu mandaat ook om het klimaat te beheren. Ja, en als u wat minder economische zaak doet, is dat goed voor het klimaat. Mm -hmm. dus er, zit, er zit denk ik wel wat achter. Natuurlijk verdient er iemand er hoop geld aan dat het anderhalf miljoen moet kosten. en zo. Dat, dat is in ieder geval het geval. Ja, zullen we even verder kijken wat ze nog meer allemaal uitgesproken hebben? De asperges gaan omhoog. In ja, nu nog niet. Nu kan je ze nog goedkoop inkopen. En dan weer verkoop als ze duurder dus, zijn. Uh, want uh, de goedkope Pool gaat eruit, hè? Ja, staat hier de goedkope goedkope Poolse bouwvakker. Ja, maar goed, de Pool in het algemeen. Dus uh, de bloembollenpeller uh, die gaat er ook aan. Uh, staat hier niet bij rond, geloof ik. Maar ze zeggen hier van de, de Nederlandse collega op de steiger kreeg dezelfde beloning als zijn Poolse collega. Er ja. is een bitter daar gevecht over gevoerd na anderhalf jaar? Ja, het zit natuurlijk dat de Nederlandse bouwvakkers die balen er waarschijnlijk van dat ze gepasseerd worden door goedkope concurrentie vanuit het buitenland. Dus dat moet dan. Taking uh, our jobs. Precies, dat moet dan We're even de nek omgedraaid worden. Terwijl, ja dat is natuurlijk voor de meeste, de meeste beroepen is dat het geval. Want, ik bedoel, als je chips ontwikkelt, om maar wat te noemen, yeah. dan heb je heb je concurrentie van over de hele wereld. Yeah. Ik bedoel, dat, dat kan overal gedaan worden. Dus er zijn maar heel weinig beroepen die, die geen concurrentie hebben. Dus, ja, in Nederland. Nederlandse advocaten en notarissen en makelaars, mensen die specifiek met, met Nederlandse wetgeving te maken hebben, of Nederlandse situatie, die, uh, ja, die zijn zeg maar een natuurlijke bescherming tegen concurrentie. Ja. Maar het is eigenlijk ook weer heel herverdeling, want de mensen, het is een herverdeling van mensen die een klusjesman nodig hebben, naar mensen die een klusjesman zijn. Ja. En dan is het altijd maar de vraag hoe het uitpakt, want het kan best zijn dat het dan of dat het een zwarte markt ingaat, of dat mensen minder klusjes laten doen of meer zelf gaan, meer gaan doen. Hetzelfde. Want je ziet het al, heel, al uitzonderlijk veel in Nederland dat mensen hele moeilijke doe-het-zelf dingen gewoon maar zelf gaan doen, omdat ze anders ja, ze krijgen natuurlijk een bruto inkomen en netto is veel minder en dan moeten ze weer iemand anders een bruto inkomen betalen, wat heel veel is, en die houdt er dan netto heel weinig aan over. En dan kost het heel veel om hele simpele klusjes te laten doen waardoor je dan ja of zwart er iemand neemt of maar het zelf gaan doen en dan met alle ongelukken van dienen. Maar goed, de concurrentie die wordt natuurlijk niet verbannen. Dat, dat kan ook helemaal niet. Dat, je kunt niet 100% uitbannen dat mensen zwart gaan werken. Dus het zal gewoon wel gebeuren. En waarschijnlijk krijgen we dan een beetje zelf dat je het nu met de drugs hebt. Doordat harddrugs gewoon illegaal zijn, zijn het alleen maar criminelen die dat doen. En daardoor krijgen we ook dus, ja, criminele bendes dus, die elkaar soms neerschieten. Soms ook een andere per ongeluk raken. En dan kan de, kunnen de politie weer zeggen: van, Ja, zie je weer, die drugs die zorgt voor criminaliteit. Hoe kan dat nou? Ja. Ja, het is nog weer die, uh, dat stappenplan dat het heeft. Ze zien een probleem. Ze creëren een oplossing. Maar die oplossing die... creëert alleen nog maar meer problemen. Ja. Ja. Dus ja, waarschijnlijk krijgen we gewoon over een paar jaar uh, heel veel illegale polen in Nederland. En dan zeggen ze gewoon, ja, we moeten gewoon meer paspoortcontroles. Uh, over de hekken en he, muren. Ja. Ja. Ja, het is sowieso, vind ik het raar, dat ze, dat ze nu, nu minder zouden verdienen Poolse bouwvakkers. Je zou zeggen dat dat van nature al gelijk trekken. Je kan moeilijk zeggen tegen. Dan, dan zou je zeggen: als Polen sowieso goedkoop zijn, nemen ze alleen maar Polen aan. Uh, in de klusjesmarkt hier. Zeg maar. dus, uh, en dan gaat het vanzelf. En, en geen Nederlanders meer, waardoor het loonniveau vanzelf uh, naar elkaar toekruipt. Ik, nog... ik, ik, ik zit ook in een, in, een wer, uh, in een baan waar veel buitenlanders zitten. Er zit iemand uit India, iemand uit Wit-Rusland. En, en het is niet zo dat die minder verdienen. En niet, dat is niet omdat, per, omdat het per wetgeving is. Uh, maar gewoon omdat ja, uh, er prijsarbitrage plaatsvindt. Over als er als iets goedkoop is, dan kopen mensen liever dat. Uh. Het enige verschil is dat buitenlanders in mijn soort werk die krijgen tien jaar een uh, belastingkorting. 30% regeling. En daardoor is het vaak aantrekkelijker om buitenlanders aan te nemen. Uh -huh. Omdat je gewoon meer inzuur voor je geld krijgt. Nou ja, kijk, het lijkt in eerste instantie lijkt het een domme regeling. Het werkt zwart werk in de hand. En uh, ja, het, het, het, het haalt eigenlijk het voordeel van een open markt weg. Het voordeel van open markt is dat je, en daar zit hem ook de clue. Het voordeel van open markt is dat jij, uh, als jij uit een land komt met een kleine overheid, ja, dan zijn jouw uh, lasten lager en dan kun je dus heel goed concurreren met landen waar uh, een hele dure overheid bestaat. En vanuit een overheid gedacht is het dus heel wenselijk om dat tegen te gaan, want zij willen ja natuurlijk niet het probleem zijn. Uh, in de zin van dat het, hun, uh, iets, uh, uh, dat het hun iets gaat kosten. Ze willen graag uh, ja, die positie behouden. Dus om hun eigen positie te beschermen. Gaan ze dan zeggen van ja. Als je in een ander land werkt moet je, aan alle, moet je daar precies hetzelfde verdienen. Uh, dus ook al wil iemand gewoon concurreren op prijs. Dan mag dat niet. Want dan, uh, ja, dan ontkracht je zeg maar de machtsbasis van die politiek. Uh, want dat is. Uh, ja, het is nu misschien iets waar je veel bij stil wordt gestaan... maar ja, het meeste prijsverschil zit hem vaak gewoon in... hoe duur is je overheid. Heb je een dure overheid, nou, dan moet je... Nou, op zich is het ook een soort selectiecriterium. Dan moet je op heel veel andere vlakken moet je veel beter worden... om die om te compenseren. Want prijs is nou eenmaal vaak een factor in uh, het besluit van mensen... om dingen te uh, doen of laten. En uh, ja, vooral Nederland heeft daar veel mee te maken. Daarom zie je ook dat er uh, ja, aan de ene kant... Uh, we kunnen ons zelf prijzen omdat we heel productief zijn en uh, heel veel uh, vooruitstrevende uh, bedrijvigheid hebben. Maar dat moet ook wel, want al het andere, dat is gewoon niet uh, levensvatbaar. En iedereen die daar de boot mist of als we dat puntje verliezen, ja, dan is onze overheid gewoon zo duur dat we op, die andere, ja, op alle andere vlakken, vooral op prijs, hebben we, hebben we helemaal niks te bieden. En ja, in die open markt vinden die Oost-Europeanen, die ook waarschijnlijk niet voor deze regel waren, ja, die vinden dat prima die denken van nou, oh, ik wil best uh, 10 euro verdienen in Nederland per uur. Kan ik goed gebruiken als ik weer naar huis ga. Nou, ja, maar dat, uh, ja, dat is niet goed voor ons uh, PVD-huis. En VVD'ers die willen gewoon uh, dat je in Nederland uh, een hele dag moet werken... om iemand één uurtje in dienst te nemen. Maar uh, we gaan even nog naar het volgende bericht toe. Het uh, ja, de, de mysterie rond de bende van Nijvel lijkt eindelijk na jaren opgelost te zijn... Want het was waarschijnlijk... ...was het gewoon de politie. Ja, er was in de jaren... De ...jaren tachtig was het een, een bende... ...die supermarkten overviel... ...maar niet alleen geldstal... ...maar ook gewoon heel veel mensen doodschoten. En er, werd, ja, er werd flink geschoten. Mm -hmm. Dus het had altijd een raar smaakje... Want waar zou een overvaller... ...ja, die zou in eerste instantie... ...vermijden om mensen dood te schieten. Die zijn toch uh, ja, ongewapend... ...dus niet, uh, ja, niet gevaarlijk voor ze. Maar dat, uh, dat was destijds heel bloedig. Mm. En... Uh, en ja, dat is eigenlijk nooit opgelost. Er zijn tot de 28 doden gevallen. bij nee, die overvallen. En nou zegt iemand, de broer van een verdachte... die zegt op zijn sterfbed... heeft hij bekend dat hij betrokken was bij de bende van Nijvel. Maar die gaf verder geen details. En het rare is dat die broer... ...ooit als op de videobeelden zijn broer herkend had en aangifte had gedaan... ...en dat er nooit wat mee, mee gedaan is. Mm -hmm. En wat het nog vreemder maakt... ...is dat deze man met de bijnaam de Reus, omdat hij zo groot was... Uh, ...rijkswachter was. Mm. Dus uh, iemand doet aangifte en zegt dit is hem. Uh, dat is iemand die bij de politie werkt. En, en er wordt nooit wat met die aanklacht gedaan. Mm. En er zitten dus ook een heleboel politiemensen die zitten televisie te kijken... ...en uh, die zien de, de, de beeldenis van de man... Die denken, hé, hey, dat is een hele grote man, de reus. Die lijkt verdacht veel op mijn collega en die zeggen helemaal niks. Ja. Er zit natuurlijk altijd een paar rotte appels tussen, maar ja, daar moet je toch aan gaan twijfelen zo. Ja, ja. en waarom zou, de, waarom zou de politie dat doen überhaupt? Of mensen van de politie, bedoel ik. Ja, die overvallen. Ja, ja ik denk dat, het, dat gewelddadige mensen dat die zich aangetrokken voelen tot de overheid. Ja. Dus als, er, als er wat mis met jou is en je, je gebruikt graag geweld, dan kan je dat best doen achter zo'n scherm, want je ziet wat er gebeurt. Je kan eigenlijk zonder repercussies, kan jij geweld gebruiken, kan je dat uitleven en, en uh, ja, dan gebeurt er niks. Ja. Bedoel, in Amerika schiet de politie ook 1200 mensen per jaar dood. En uh, laatst las ik nog een verhaal dat er zat iemand in de auto die had een, een beroerte gehad. Dus die was, die was tegen een boom gereden en... En, maar die kon zich niet bewegen van die broer, dan komt de politie erbij. Die zeggen laat je handen zien. Nou, die man die kon niks doen, want hij ja, had een broer gehad. Dus uh, dan gingen ze hem eerst in zijn gezicht tezeren. Toen liet hij nog zijn handen niet zien. Uh, toen gingen ze hem met pepperspray besproeien en vervolgens schoten ze hem uh, neer. En uh, ja, toen, uh, toen viel hij uit de auto en uh, is hij is in het ziekenhuis gebracht. Maar dat is natuurlijk een beetje een rare manier van... Uh, zo in behandelen. Maar als, als je het even kijkt vanuit het oogpunt van iemand die, die een geweldsfetischist is, die gewoon graag mensen vernedert en graag geweld gebruikt, ja, dan is de overheid de plaats om naartoe te gaan om dat te doen. Uh, want kijk maar, je komt ermee weg. De, er wordt je de hand boven het hoofd gehouden. Want het zou natuurlijk een enorme imago schade zijn voor de politie... als bij zo zoiets blijkt dat dat een, een politieman is of een ex-militair of zo. Ja, dus dat willen ze ten koste van alles vermijden. Dus, ja, Uitstekend het geval zoals hier ook bij de Bende van Nijvel blijkt. Die politieagent die wordt toch niet opgeofferd... omdat dat het korps een hele slechte imago zou geven... Dus, dan, uh, ja, dus dat is ideaal voor allerlei foute luien. Het is ook al eens bekend geweest dat, weet ik niet hoeveel uh, uh, politie, Amerikaanse politiecomputers kinderporno bevatten, geloof ik. Dat ja, is natuurlijk ook een ideale situatie om uh, een beroep om dat te gaan doen. Omdat je daar toch uh, weinig risico loopt dat er, dat, uh, ja, als er als een keer politieagent vervolgd wordt, dan is het ook nog maar een hele kleine straf. Of dat er laatst ook is een politieman. Die had geloof, vijf vrouwen verkracht bij verkeerstoppen. Dus stops. En uh, die kreeg dan... Uh, nou, uiteindelijk was, had hij had per ongeluk keer de attorney general uh, geprobeerd aan te randen. En ja, dat was dan een stap te ver. nou uh, gaat hij 18 maanden de gevangenis in. Dat is natuurlijk niet veel. Dus ja, dat is de ideale plaats om te zitten als je geweld... Uh... Wil plegen. En dat is denk ik uh, de reden waarom dat soort organisaties uh, vaak foute figuren hebben. Nou ja, goed, dan gaan we nog even naar het laatste bericht toe. En dat uh, bericht had uh, zomaar uit de Speld of de Union kunnen komen. Want het bleek de Wereldgezondheidsorganisatie Die wilde graag uh, Mugabe als posterboy hebben. Ja, waar ken ik Mugabe van? Hij is vooral bekend van de Wereldgezondheidsorganisatie. Nou, hij is toch een of andere hele goede persoon die voor allemaal uh, nobele doelen wordt, uh, naar voren wordt gesleept. Ja, het was ook iemand die ooit zei dat, uh, dat AIDS helemaal niet bestond, geloof ik. Hij heeft iets uh, gezegd of dat het niet door het aids -virus kwam of HIV kwam niet door het aids -virus, Of dat was allemaal maar een uh, verzinsel. Wat dat betreft het is het heel apart dat hij dan inderdaad nou naar voren geschoven wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie. Ja, het, is, uh, het is een trend die bij de VN al langer in de gang is. Ze hebben natuurlijk ook... Uh, ik geloof Saudi-Arabië voorzitter gemaakt van de vrouwenrechten, vrouwenemancipatie uh, club van de VN. En ze hebben een keer Gaddafi, dacht ik, voor, voorzitter gemaakt van, de, van het antiterrorisme groep. Of nou ja, uh, ze, ze schrijven allemaal, allemaal hele rare vruren daarvoor. Het begint een beetje op de Nobelprijs te lijken. Maar had hij echt iets over AIDS gezegd? Dat ja, dat, uh... yeah, Mugabe to Challenge HIV-AIDS. Dus uh, ja, het is toch niet typisch iets wat uh, geaccepteerd wordt binnen de, binnen de Wereldgezondheidsorganisatie. Maar ik heb begrepen dat die benoeming van Mugabe uh, inmiddels weer teruggedraaid is, hè? Ja, het wordt alleen weer teruggedraaid als er heel hard om gelachen wordt en heel erg uh, veel weerstand komt. Dan denken ze, nou, misschien zijn we nou eens... Dat ze het überhaupt voorstellen om zo iemand daar, daar naar voren te schuiven bij de Wereldgezondheidsorganisatie, dat is al vreemd genoeg natuurlijk. En uh, die, die andere dingen die zijn er volgens mij wel doorgekomen, die, uh, die human rights uh, uh, Human Rights Watch voor Saudi-Arabië bijvoorbeeld. Het hele systeem begint uit elkaar te vallen. Het loopt op zijn laatste benen. Maar hebben, hebben, hebben we geen prijsvraag antwoord gekregen? Nee, uh, helaas, uh, Klaas. Ah, zware tegenvallen. En dan blijft hij gewoon staan, toch? Of niet? Ja, wat mij betreft blijft hij gewoon staan, hoor. Dus uh, vertel de luisteraars nog maar even wat precies de prijsvraag was. Wat is het totale aantal private keys voor bitcoin? Dan mag je in de uitzending het getal zeggen. En echt het getal, niet de een of andere formule of omschrijving. En... Uh, je mag het getal wel spellen als je wilt, als dat makkelijker maakt. En dan, uh, dus de cijfers spellen bedoel ik dan. Ja. En wie dat goed heeft, die krijgt een prijs. En uh, wat kunnen de luisteraars dan uh, precies winnen als ze het goed hebben? Oh, dat, dat, onderhandelen we. <laughs> dat onderhandelen we. Ik zat gewoon te denken aan een reep of zo, maar het kan ook iets anders zijn. Een, een mok met staal in erop, dat mag ook. Repen Bitcoin. <laughs> Nee, goed. Euh, zou ook nog tegen iedereen willen zeggen die het antwoord euh, denkt te hebben. Euh, mail het naar Johan -radio .com, Dat is de C-O-M. En dan kun je een uh, mok winnen met Stalin erop of een reep bitcoins. Goed, we zijn aan het einde gekomen van dit programma. Ik wil iedereen uh, hartelijk danken voor het luisteren naar dit programma. En uiteraard zijn we er volgende week weer. En uh, nou, ik wil ook alle deelnemers uh, van harte danken voor het meedoen met dit programma. En uiteraard uh, ja, tot volgende week. Tot